Wauw! Alleen deze week bij Phonehouse. Een Simlock-vrije Samsung Galaxy Core voor maar 189 euro. Ga naar de winkel of kijk op phonehouse.nl. Zin in een kanje van een kerstboom met bijpassend huis? En de keuze uit een veelzijdig vacatureaanbod? Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Als je na je afstuderen denkt, wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl.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 En slim genoeg om te luisteren naar specialisten. Want samen met de experts van Van Landschot geef ik je beleggingsadvies. Of ik neem je al het werk uit handen. Zo helpen we je op weg van geld naar vermogen. Kijk op evyvanlandschot.nl. Goedemorgen, Aik van Mekita. Morgen, Aik, Matrek Rek Bramkaart, voor het PR uit Weert. Hoe gaat-ie? Goed, goed. En met jou ook? Nou, niet echt. Oh. Ik wil me namelijk graag aan alle regels voor stofvrij werken houden. Goeie zaak. Maar ik word gek van alle verschillende informatie. Ik lees overal weer iets anders. Ja, dat hoor ik vaker. Daarom hebben we alles wat je moet weten verzameld in één duidelijke whitepaper. Je vindt hem gewoon op onze website. Wacht, ik, ik mail hem even. Kijk, daar word ik vrolijk van. Rick Bramkaart, één met Makita. Hoe loopt jouw weg? Van geld naar vermogen? Beleggen of toch liever sparen?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 Serious Request 3, FM Zo, uh, uh, uh. so, uh, 6, over 6, nachtdieren, hier de dag hier Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ah, oh, Anna, uh, even praat, praat me bij. Wat is er vannacht allemaal gebeurd? Nou, ben, je je al... hebt... ben je nog Rihanna drijver geweest? Oh mijn god. Oh dat heb je ook gemist. Ja, toen was ik echt... Dan uh... kan ik nu gewoon ja. zeggen hoe goed was? <laughs> ik was. Ik had dikke pret. serieus. Ik hou van dat nummer. Daar gaat ik hou het van Rihanna ook. En ik ja. heb lekker zitten zingen. Top. Heel leuk. En we um, hebben piek opgehaald. Ik heb uh, bedtime stories voor mensen geschreven. Ik had daar ook een hele grote pret mee. Ik heb een verhaal. leuk. Op. Een blauw strand geschreven over schildpadden. En mensen waren blij en vielen in. En, en, en, en wat voor een En hier uh... buiten was het ook echt heel leuk. Mensen hadden vooral ook hele rare dingen op hun hoofd. Er staan nu al mensen met ratels ja, voor de deur. Nou echt... Ik dit is nu een beetje uh, een nieuwe shift. Ja, ja, dit precies. zijn nieuwe groepen. Ja, er is het zijn ook mensen die echt, deze stuck with us tot vijf ja, uur in de ochtend. En, het hard echt, top. Top en dat is dan de eerste nacht. En net het optreden van Sibonkloeg. Ja, dat ploeg. heb ik dan wel mee Dat heb ik al Dat was eerlijk. heerlijk. Dat is ook, uh, ja, erover nee, ja, gesproken. ik gooi even de microfoon. kijk hier. Oh, uh, daar moet ik niet mee gaan gooien, sorry. Hij heeft kielers, dus dat is even ja, ingewikkeld. Nee, dat precies. Hij doet het nog? Ja, hij doet het nog, zeker. Super. Uh, Siep van de Kast, ja. we hebben elkaar vorige week gesproken. En jij gaat vandaag beginnen aan je alternatieve Elstedentocht? Ja, ik ben hartstikke zenuwachtig. Ja, dat begrijp ik, ja. Wacht want op die kielers is heel Friesland, toch? Ja, ik ga beginnen op de kielers en ja. ik heb de fiets. Uh, verderop stap ik op een fiets. Ik ga oh, ja. kanoen, ik ga lopen, ik ga steppen. Allemaal. En ik krijg straks in Haddling een gezelschap van Henk Agenent, de winnaar oh, okay. van ja. Rintje Ritsma gaat hopelijk nog een stukje meedoen. Oh, Rintje! Dus, dan moet je toch blijven, <laughs> want hij is vanavond hier. Ja, want, want jij gaat er ondertussen dus geld ophalen, zeg maar? Ik ga de single verkopen, schoon, met ja? een heel team van de provincie Friesland. Van de provincie, het provinciehuis. En ik ga optreden op uh, vijf plekken. Nog in sloten, en een hinderlopen... Uh, Hardelingen en Dokkum. Het klinkt helemaal als een Elstedentop. Het is een echt Elstedentop. En, en dan kom je vanavond hier uh, de opbrengst. Uh... Als het goed is, dan ben ik hier om half tien. Rond half tien ben ik hier weer en dan ga ik jullie vertellen hoeveel geld we hebben opgegeven. Wat meteen. een trip yes. is dit, zeg! Ja. Oké, okay, maar is dit het moment dat ik het startschot uh, moet geven? Nou, ik zit eigenlijk even te wachten op Wierbewilling, de voorzitter van, uh, van de Elfstedentop. Ja. Die, die, die is ook in de buurt, die komt er speciaal naartoe om, om met jou samen het startschot te doen. Oké, dus je kan nog even chillen. Ja. Oké, okay, nou, dan ga ik even kijken wie uh, die rateltjes zijn er buiten. Ja, rateltjes! Hallo! Zijn die van een bar of zo? Ik weet het ook niet. Hallo, wie ben je? <laughs> ik ben uh, Maurits. Hey Maurits. Goedemorgen, Giel. Goedemorgen, Goedemorgen Anna. Hoi! Hi. Hey, wij hebben de uh, komende zeven dagen doen een uh, serieus shotje in Facebook Shooters. Ja. Wij doen uh, een uh, shooters request en elke dag staan we weer om 6 uur, dus bereid je me voor. Elke dag om 6 uur staan we hier. Oh, wat top zeg. We gaan elke dag geld in die wat goed. op. Uh, en, uh, nou, dat ziet er goed uit, uh, zeg je. Dat uh, is van vanavond alleen. Een pakket met. Uh, en hebben mensen met al, al, al, bij elkaar geshooterd allemaal? dat. Bij elkaar geshoot en geshooterd en volgas. Uh, Te gek. Maar wij ik wil zeggen. Ja, Drinken voor het goede doel. Hey! Dat is, hoe uh, ja, mooi kan het zijn? win-win situatie. Mag ik de onbeleefde vraag stellen? Want ik zeg echt een heel pak met papier. Hoeveel is het ongeveer? Dit is ongeveer 235 geloof ik. 235 euro. Score! Nou, ja, lekker. Mogen uh, wij dan ook een bezoekje doen? Ja, natuurlijk. Wij willen graag echt de hele week, elke ongeveer, willen we de, de, de kraantje papi de barkeeper. Ah, de barkeeper, <laughs> ja, Dat snap ik wel. Oké, okay, ik zet hem erbij. En ik, ik zie jullie morgen dan. zijn we er weer. Te gek je <laughs> Oh, ik, uh, ik, ik zie Wiebe en die, er, heeft, er heeft iemand gewoon een... Uh... Hallo meneer, oh dit is een pistool. Een pistool. Ja, dat is Wiebe Willem, voorzitter morgen, van de VSLG. Wiebe Willem is met een pistool. En, en doet hij het ook? Dat, ik, hij doet het maar één keer. Oké. Okay. Ah, ja. dus ik wil hem even oefenen. Nee, ja, nee, laten we het gaan doen. Tenminste, Sip, uh, ja. als jij er ook klaar voor bent. Ja, ja. dat weet ik ook niet. Je moet vooral oppassen met het afstapje met die, die skeelers. Dat je niet nu okay, je ja. pols breekt. Ja. Ja. Ik, ja. Zie je ik zie je vanavond weer, okay. hey, Siep, ik zie jullie vanavond weer. Zet hem op Siep. De, ik weet niet of je de allermooiste dag hebt uitgezocht. Nee. Ik weet dat je helemaal gek bent van de toch? Ja. Kanoën fietsen en, uh, en skeeleren. Ja. Man. Steppen nou, nou, en haallopen. Ik vind het helemaal geweldig. En uh, ik hoop wel dat ik je deze winter om half zes zie weer. Ja. Bij de echte top. Oké okay, Wiebe. Ja, ik wens je heel veel succes. Komt ie hoor. Yo! O oh, Christus, Christus. oh, okay. oh <racht> Dat was echt hard. Sluit hem op Siep. En of even zeker weten <racht> dat Paul -Koen ook nog even wakker zijn daar. Jongen, jongen, jongen. Oké, iedereen is wakker. Joh. Ja precies. We draaien ze voor jou. 0909 1336. Deze no. is voor M Builders oh. uit Tilburg. Voor 25 euro Survivor. Een stoere man worden ofzo. Ja, hè? Oh, ja. Zo dat het, dat ja. Want, ja, precies. Ik voel me ook helemaal fit, omdat Siet van die verhalen heeft over kinderen en ja, niet dat ik het. Ik zou het niet redden, hè? Maar gewoon om eraan te denken. De je al kilometer. Fit. <laughs> Maar ik, ik voel me toch fit door hem. Door, de door <laughs> Spirit. Survivor Burning Heart. Het is kwart over zes. En uh, ja, het is fantastisch hoe ze nu alweer binnenkomen. Drie kwesties En ze zitten ook voor je klaar, hè? 0909 1336. En als je geen zin hebt in contact met mensen, dan ga je naar 3fm.nl slash plaat. Ik ben even benieuwd hoe Ruud het gedaan heeft. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen Giel. Heb jij uh, via internet gedaan of gebeld en wanneer, waar, hoe? Ik heb uh, gisteravond via internet gedaan. Oké. Okay. Ja, en uh, makkelijk. Ja, ja, een goede doel steunen. Lijkt me fantastisch om uh, jullie een, een hart onder de riem te steken en uh, het goede doel bij uh, uh, mij te steunen. Ja. Nou ja, voor het bedrag wat uh, jij hebt gedoneerd, namelijk 10 euro, uh, is ja. het zo, eventjes heel makkelijk gezegd, dat... 10 kinderen een maand lang een stuk zeep kunnen vasthouden en ook kunnen gebruiken. Ja, super. Ja, dat is echt super. En, en, en dit is een plaat, hij is heel vaak aangevraagd, ja. heb jij er nog ja. een bijzondere gedachte bij Ruud? Ja, absoluut. Uh, ik vind het altijd fantastisch als dit nu op de radio is, dat mijn vriendin altijd gelijk begint te stralen. Het is echt zo'n geweldig effect om te zien dat uh, wat voor stemming er ook is op die dag, uh, dit nu gaat en uh, de vlimmelag van oort tot oor komt. En ik hoop dat dat effect ook een beetje bij jullie terecht dat, uh, Leuk, ik ben heel benieuwd! Nou ja, ja, ja, ja, jij weet het nog niet ja, hè? Nee, ik, nee, ik heb was nog geen idee. Maar het is ook nog niet zo heel lang dat, want het is ook weer niet dat het een hele oude plaat is. Is het jullie plaatje ook uh, toevallig? Het uh, wordt wel steeds meer ons plaatje inderdaad, ja, we zijn al doorlang bij elkaar, maar dit is wel uh, steeds belangrijker voor ons, ja. Dus uh, als jullie uit gaan trouwen, ik weet niet hoe ik wil helemaal niet pushen, Ruud, maar dan, dan zou dit mogelijk een uh, dingetje 23 zijn. 23 mei uh, aankomend jaar. Oh, het gaat echt gebeuren? Ja. Oh. gefeliciteerd. Nou, dat is, ja. dat, dat is ja. dan echt nog iets om vrolijk van te worden. Uh, Anna ik weet dus dat. nog niet welk plaatje het is, wil jij hem aankondigen of zal ik gewoon instarten, zeg het maar Ruud, het is jouw feestje. Uh, ik zou graag willen aankondigen uh, happy van Pharrell. Oh happy I might think crazy what I'm about to say. And luckily well it is. I'm sure she here you can van de rest, maar ook nog heel veel rest. Kevin Kraaijveld, Evelien Biedenveld, Matthijs van Olve, Tom van Straten en Mitchell den Hartog hebben hem allemaal aangevraagd. Oh, Linda van Wijk ook. Ja, iemand aan de, aan, de, aan de bus vannacht ook nog, dus dit maar... nummer kan er bij heel veel mensen heel graag in. Ja. En deze was voor Fanny. Fanny de Bruin uit Koervoorden voor 25 euro. En menselijk, en ja. Ik weet dat je ook wel van dans houdt en zo, Anna. Maar ik wist eigenlijk niet dat je helemaal into de uh, yoga was. Maar dat vertelde jij gisteravond? Ja. En eigenlijk, ik vind dit wakker blijven, dit gaat heel goed. Maar ik heb ook nu voel ik het een beetje aan mijn rug. Dat ja. het staat springen en ja, ja, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb gegabberd, alles. Maar um, elke ochtend doe ik een beetje zonnegroetjes. Oké. Okay. Dat is een term uit de yoga. Dus ik dacht, nou er is geen zon te bekennen nu, maar. Oh, nou, kijk, er zijn allemaal kinderen kwamen opeens. Ja. Sorry, okay. even afgeleid. Maar ik dacht, ik ga straks eventjes mijn, mijn yoga routine met je delen. Ik, maar kunnen we dat doen? Of is dat dat een, kunnen we zeker doen. Vresig. Ik zie opeens allemaal, allemaal kinderen. Ja, dit is, dit is Goedemorgen het jongens. Ik dacht, hallo, ja. Oh, wat leuk. Dit is een hele Zeven, school vol, of zo. Half, nou, kom straks maar even bij de microfoon, jongens. Dat is leuk. Ja, straks moet iemand even vertellen wat jullie gaan doen. Zal ik alvast wat, wat laten zien wat ja, ik doe? Ja. Wil je meedoen? Ik wil meedoen. Goed zo. Ik nou. pak uh, ook eventjes een microfoon hoor. Ja, hier zou. Uh, ik niet, uh, ik, ik, ga, ik praat je er gewoon helemaal doorheen. Oké, okay, Hier zal, is ook ik, nog een microfoon. Kijk okay. of deze werkt. Ja, werkt Oké, okay. goed. Ik zal eventjes een wat rustgevend muziekje opzetten. Oh, heel leuk. Oké okay, jongens. Uh, ik denk ook dat jullie dit niet vaak zien. Want ik, ik weet niet hoe sportief je bent. Misschien ben je uh, ook een soort siep, maar. Nou niet? Ik, nee, ik schat je ook niet echt zo in. Bedankt. <laughs> Oké, okay, wat um, gaan we doen, Anna? Oké, okay, nou we gaan eerst. Ik, leg, ik ga toch. Nou ja, doe wat je wil. Ja, ik, ik moet eigenlijk een beetje... Yoga op, op de radio. het is de radio. It's well, the first. Doe maar er niet first. op het moment dat je in de auto zit. Ja, ik leg toch even die, die mic neer, want ja. dan kan ik even... Kan jij even zien ik, uh, wat ik, doe? ik ga gewoon uh, bekijken wat je doet. Anna gaat staan, doet haar handen in de lucht. En alsof zij een pistool in de lucht afschiet, zoals juist. Oh, je. Ah, oh, fuck man. En vervolgens gaat ze inderdaad heel erg naar... Maar jij staat best wel schuin zo ineens. En is dat goed? Of? Ja, dat is heel lekker dat je helemaal zo je flanken uitrekt. En ook de andere kant helemaal zo. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Dat is heel lekker zo. Ja? Nou, nu gaan we dan echt zonnegroetjes doen, zeg maar. Dat begint uh, zo. Je, je staat met je voetjes naast elkaar. Ja. En dan spreid je je armen. Nou, we hebben allemaal microfoontjes. Dat wordt gewoon één arm. Nee, dat okay. maakt niet uit. Nee. En je duikt naar voren. Oh. Dan raak je de grond aan. Oh, je oh ja. Oh. Jouw balletverleden. Mijn balletverleden. Ja, ik oh, had, ik, ik, ik, ik me nu op Ik had de grond raken. Jij bent gewoon heel lenig. Je hebt gewoon een balletverleden. Nou, daar moet het een ijsje voor zijn. Dan strek je je rug weer. Ja. En dan stap je... Met je voetjes naar achter, en nu leg ik de mic weer even neer, Je gaat in gewoon, de Downward Facing Dog. Zal ik achter je gaan staan anders? <lacht> Mensen, hebben dit shot of niet? Want dit, dit zijn topbeelden namelijk. Dit is, een, dit is een, gewoon, Downward Facing dit Dog. Is, dit is gewoon goud uh, waard. Ik moet even kijken uh, of alles onder controle is. Nou, dit is toch top. Hartstikke <lacht> leuk, dat yoga. Uh, ja. dat je... En dan ga je voorover en dan ga je omhoog in de... Upward Facing, upward facing Dog. Dus ja, ja, ja. dus ja, dit is, dit is, dit is een grote toch is Maar je bent echt wel sterk, want je bent eigenlijk is het gewoon opdrukken. Zo ja, het van. is eigenlijk gewoon ook een beetje opdrukken. En ik vind nu al, dan hoor je af en toe zo in je, in je rug. Ja. En dat is heel lekker. Oh, dat is dus lekker. Een beetje verslavend. Oké. Okay. Oké, okay, nou ik ga misschien dat ik het nog even voor mezelf nog eventjes doordoor. Maar jij hebt ondertussen dus gewoon ook lekker gewoon door, met, door met radio. Maar ja, misschien ja, voor mezelf even een beetje recreëren. Maar doe doen. nog even die, uh, die, die ene van de... Ja. Net. Die kunnen... Die zal ik nooit vergeten. I remember. Ja, we moeten doorgaan met de druivenmuziek, muziek, want het levert geld op. En het is gewoon lekker natuurlijk. 10 euro. Dankjewel Dennis Nuit uit Bergopzoom. Zoom, jouw series request. Gewoon genieten. Nou, genieten van. Dat mouse, I remember. Ja stom, ik heb er niet aan gedacht om een foto te maken. Oh, dat, dat, mijn eigen vraag is eigenlijk of je straks dan... Nog een keer! Oh, nog, één keer. nog een keer! Ja, graag. Ja, Oké, top. Nou, dan straks weer. Maar eerst ga ja, ik eventjes kijken, want daar buiten... Kijk nou, dat is toch te schatten. Daar staan echt heel veel kinderen. Hallo jongens, laat jullie oren! Goedemorgen! Ondertussen wordt... Hier gewoon ja, dat land, ook een beetje schoongemaakt. Respect voor die mensen, ja. hè? serieus. Dit is de gemeentereiniging. En... Maar het was, er, het was zo gezellig gisteravond dat het alweer bezaaid is met plastic bekers. Dus Precies. het is heel fijn dat er schoongemaakt wordt. En twee dames staan bij de microfoon. Hallo dames, wie zijn jullie? Hallo, uh, wij zijn Simone en Alianne. Basisschool uh, de LSV. Daar ja? zijn we leerkrachten van. En wij hebben de afgelopen twee maanden heel hard gewerkt om jullie te steunen. Uh, we hebben onder andere flessen verzameld... We hebben gewoon een leesmarathon gehouden. Alle kinderen moesten een uur lang geconcentreerd lezen en daarmee hebben ze geld opgehaald. Oh, Oké. Okay. Uh, groep 8 heeft hier achter ja. heeft een elfsteen, elf dorpen tocht gefietst. Wauw. Goed, 63 goedse. kilometer. Wauw jongens. Door wind en door regen en alles. Nou ja, ik wow. te gek. En, en uh, ja, we hebben eigenlijk nog veel meer. We hebben allemaal dingen gemaakt, verkocht. Zoveel mogelijk om er jullie te helpen. Jullie zijn kinderen die echt, zich eigenlijk echt, heel inzetten heel druk mee Voor kinderen. Ja, dat dat ja. is ook al echt te gek. gek. En kinderen, ja. het mooie is, dit is het bedrag nog niet eens. Want het loopt nog steeds omhoog. We zitten inmiddels al boven de 7,5. Ja, lees even voor wat daar op die waanzinnige check staat. 7.446 euro en 37 cent. Ja. Ja. Wauw. Dankjewel jongens. Heel erg bedankt. Ontzettend goed. Ja, dat betekent gewoon dat, dat drie dorpen krijgen een waterpomp erbij Dankzij jullie. Te gek, Dankjewel. jongens. En dan zo vroeg ook alweer hier en zo. En we, we hebben nog van groep 1 en 2, die wouden ja. er heel graag bij zijn. Maar het was iets te vroeg. Oh, ik. Maar die willen jullie heel graag een hele dikke high five geven. Via een tekening, ja. Via deze. Leuk. Die gaan we ophangen. Hem op, zeker. Helemaal ja. goed. Dank jullie wel, hè. Nog een keer wel. Doeg. Ja, goed. Het is uh, 1 over half 7. Uh, ja, ook gewoon nieuws in het land. Is er Fleurder ergens ook? Of uh, moet ik iets doen? Ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Ja, niks te doen. Ik hoef niks te doen. Giel, goedemorgen. Nou ja, ik hoor Zal ik, zal ik wat nieuws vertellen? Ja. <laughs> nou, Onno Hoes is niet afgetreden. Is dat niet? dat heb, heb je ook ik... gemist vannacht. Er was een vergadering en hij hoeft okay. niet af te treden, maar ze hebben wel gezegd van nou. Hou het een beetje binnen de lijntjes en het moet wel... Heel uh, ja. hoe je, je me Oh, we hebben contact met Vloer. Oh, ja? kijk, daar zit ah, ja, Goeiemorgen. Uh, nou, inderdaad, ik ga het ook over uh, Onno Hoes hebben. Want uh, de burgemeester van Maastricht mag blijven. Hoes, getrouwd met Albert Verlinde, raakte de afgelopen weken in opspraak... na berichten over affaires met andere mannen. Ook dook er een foto op van Hoes' ontblote bovenlijf op de app Grindr. Na afloop van de overleg gisteravond met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Maastricht ik werd dacht, duidelijk uh, dat ze hem nog dat steeds steunen. Hoort, maar, uh, nee, Fleur zit uh, goed nieuws te lezen, maar <laughs> oh, hoor het niet. Ik dacht misschien maar de enige die niet hoor. Oh. Maar dan gooi ik het er eventjes in. Mariah Kip Kerry. Dit jaar. En hij komt er gewoon hier dan tien keer zo hard aan. Sanneke Schepman, dankjewel. Als tofste kamer bij ons op ons werk komt er uh, bij ons veel diarree uit onze monden de hele dag. Dit is de enige plek waar diarree zou mogen zijn. En sterven dus gelukkig geen kinderen voor. Groetjes Paul, Stef, Malou en Sanneke. Dankjewel voor jullie 10 euro. Uh, ja, blijkbaar waren er wel mensen die dan Fleur weer wel hoorden of niet. Uh, excuses, Fleur, daar ben je? Ja, goedemorgen. Oh, wat iedereen mee. Door je heen praten. <laughs> ja, dat Ach, uh, ja. maakt niet uit. We gaan gewoon het opnieuw doen. Maar ik ben benieuwd wat dan echt het nieuws is. Ja, burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Ah. Hoes, getrouwd met Albert Verlinden, raakte de afgelopen week in opspraak. Hè, na berichten over affaires met andere mannen. En ook dook er een foto op van Hoes, een ontblote bovenlijf op de site zelf op de app Grinder.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 De fractievoorzitters in Maastricht zeggen er wel bij... dat als er nieuwe feiten opduiken, dat het dan wel gevolgen zal hebben. Ja, maar dat zeiden ze de vorige keer ook, toch? Dan was het ook nog met lijken uit de kast komen. Maar goed, uh, we gaan vanavond weer kijken naar goed. In Kuik in Brabant is het onrustig geweest... na de bekerwedstrijd tussen de amateurs van JVC en MVV. De club uit Kuik had gewonnen van MVV... waarop supporters van de Maastrichtse club... hun eigen spelers en trainer, Tini Ruis, belaagden. Triest, zegt de technisch directeur van Kuik, Hans Kraa junior.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 Ja, ik ben echt helemaal van kanbeuren. Ja, daar moet moeten we voorzichtig op. Hmm. Uh, Oké, okay, ja. Sorry. Verder won AZ na strafschoppen van Heerenveen. En ook bij Feyenoord Herakles kwam het op penalties aan. En Feyenoord won uiteindelijk. Het groot dicteder Nederlandse taal is gewonnen door een Belg. Ja Hij maakte in de tekst van Kees van Kooten 13 fouten. En bracht daarmee de stand Vlaanderen-Nederland op 13-11. Het was de moeilijkste tekst tot nu toe, zeiden sommigen. Oordeel zelf. Zulke lammenadige anastrofers... Vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje. In vier postale verbiage, een heel aantal zuigmata... Polisindertons en oh. Anna Roeten wie woude. Nou, eitje oh. toch, hè? Ja. Uh, De deelnemers moesten voor het eerst niet alleen goed spellen... maar ook verkeerd gebruik van woorden en foute zinsconstructies onderstrepen. Ja, geloof ik. Jij wilde heel graag meedoen, hè? Ja, het is er niet van gekomen, nee. eigenlijk. Ik kan straks nog wel een fragmentje Mijn laten horen. God, dan kan dat je... klinkt echt uh, niet nee, simpel. Dat dacht ik. Wow. En dan het Fleur op Nou, de regen uh, trekt langzaam weg. Al kan er nog wel een enkel buitje vallen vandaag. Er is ook wat zon en het wordt 10 graden. Morgen is het en is er ook kans op zon? Het wordt dan 8 graden. Vanaf zaterdag is er wat meer kans op regen. Ja, Oké, okay, dankjewel. Kees Kwarts, bijna, waar ben je ook? Goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Een vraag. Ga je die ochtend gymnastiek als vaste onderdeel in je programma doen? Ha, nou als, als Anna? Ja, dat dacht ik, hè? Ja, maar, ja. Nee, maar ik denk, Anna is niet. bedoel, ja, met alle respect, maar met andere Kuipers is het een stuk minder aantrekkelijk. Ja, ik, heb me, ik heb meegedaan. Mijn rust zit nu op slot. Maar ja. het levert een hele mooie beeld op. Oké, okay, dat. Uh, normale ochtendspits. Niet veel meer aan de hand dan de dagelijkse fietsen naar Amsterdam en Rotterdam. Langste fieten naar Amsterdam. Amsterdam op de A7 bij de afrit bij de Wormen 6 kilometer. Bij Rotterdam de langste op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Kleipolderplein 4 kilometer. En wat denk je? Half negen? 237 kilometer. Dat ja, wordt exact gaan, hè, deze week. We gaan voor geld. <laughs> Precies. Dus Elke uh, kilometer eh, ja? dat je erna zit, uh, is het uh, gewoon een eurotje lappen. Oh, wat een goede wedstrijd. Ja. oké. Okay, dus, dus ik hoop eigenlijk dat er geen uh, kilometer gaat staan. We hebben 237 euro in de poort. Ja, dat gaat niet lukken. Nee, maar dat die, gaat komt, niet lukken. Wel, die ja. komt wel ver deze week, denk ik. Uh, dankjewel Kees. Tot zo dan. Het is Bye. bijna kerst. Bijna. De dagen zijn zo kort. Het is bijna kerst. Terwijl je langzaam wakker wordt. 10 overal 7 zeven. Het is bijna kerst. Giel, je hoort het al. Mijn tekst is op. Het is bijna kerst. Dus sta nu maar op. En Dennis Vink uit Amersfoort. Die wilde deze horen. Penny Lane en Ruthenbap. A short the... photograph. Uit Amersfoort die was uh, daar op huwelijksreis bij Penny Lee. Het is bijna kwart voor zeven. En hallo jongens! En meisjes. Hallo! Oh, wat te gek zeg. Er uh, staan weer heel veel kinderen bij de brievenbus. Ja, ik heb ze allemaal een ballon gegeven, maar het ziet er echt heel gezellig uit. Ja. Ochtend. Uh, ja, wie stelt zich even voor? Waar zijn jullie van? Oh, ja, je, kom maar. Kom maar. Kom ja? Wat moet ik Welke school zijn? OBS, en wij kwamen vandaan? Erensen. Ah, Oké, okay. vlak onder Leeuwarden. Ja. Vlak boven Leeuwarden. Ja, nou dat hoort er straks bij geloof ik hè, of niet? Vanaf, ja. vanaf 1 januari uh, is het gewoon bijgetrokken. Maar het is kwart voor zeven jongens. Jullie zijn heel vroeg. Hier gaan jullie nou straks naar school. Of hoe gaat dat? Ja, zometeen moeten we dan een foto. Ja, dus goed? We hebben ze allemaal voor jullie over. Wat wow, super. leuk. Ja. Ja. heel en... goed hun best gedaan. Ze hebben allemaal kleine kawijntjes gedaan en cupcakes verkocht en.. En, wat hebben we allemaal al meer gedaan? Les opgehaald. Wauw. Leuk. En, en, en mag ik de onbeleefde vraag stellen, wat heeft dat opgeleverd dan? Uh, groep 5-6 zijn wij. Ja. En dit heeft, hoeveel was het? 296 euro. Hoppa. Te gek. En, en kan ik nog iets van een requestje draaien? Een plaatje? Uh, wat wilden wij horen? Tsunami. Tsunami. Ja, zeker. Nou, die gaat ongetwijfeld voorbij komen. Die wordt heel vaak aangevraagd. Dank jullie wel, jongens. hier oh, zo. Wat fijn, zeg. En uh, de Serious Questions komen ook binnen via de telefoon. Hallo, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Met Sanneke. Hey, Sanneke. Hi, Sanneke you. Molenaar uit Velzenbroek. <laughs> en uh, moet jij vandaag werken ook? Ja. Ja, ja. ja. Okay. ja, ja. Wat ga je doen? Wat doe je voor mij? Ik uh, werk bij het waterleidingbedrijf van Noord-Holland. Oh, oké. Okay. Ja, dat is echt uh, waar ik vandaan kom, inderdaad, ja. <laughs> inderdaad. Ja. Ja. Uh, ja, ik ben uh, ja? van de zomer in uh, Rwanda geweest. Wij doen daar een drinkwaterproject. Ja. Dus um, ik heb gezien uh, nou ja, wat, wat voor mooi werk het Rode Kruis daar kan doen aan uh, schoon drinkwater. Dus ik vind deze actie echt van harte. Ja, ik hoef jou niet uit te leggen hoe belangrijk het is uh, dat de mensen nee, schoon drinkwater nee, hebben. Nee, nee, echt niet. Nee. Nee. De plaat is heel vaak aangevraagd. Het is ook echt een mooi kerstachtig nummer. Femke Timmermans, Leontien Huids, Evelien Verloo, Henny Memelink, Ashley Hazebroek en Bernice Burg. Ze gingen allemaal voor die ene. Waarom, uh, waarom wilde jij hem horen, Sanneke? Ja, uh, gisteren de drawing geweest via de de tankclub. Ik heb kaarten, maar deze komen natuurlijk uh, ja, uh, volgend jaar. Dus uh, voor iedereen die gisteren de kaarten niet heeft gehad... vrijdag weer in de rij moet, uh, is-ie. Precies, Pearl Jam, Just Breathe. Dankjewel, een vrolijke kerst, Zanneke. Jij ook, heel veel succes. You that every life must end, oh, hmm.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 Just breathe. Practice all my sins. Never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human in. All. So in this world to make me believe Stay with me, oh, all I see I say As I look upon your face, oh, oh, everything you gave and nothing you would take, oh, oh. nothing you would take. Come clear Just Breathe, van Pearl Jam natuurlijk. En uh, wij presenteren dat 2014, uh, 3% dus. Pearl Jam in de kabelcubus. echt top is dat. Het is uh, tien voor zeven. Ik zit te kijken, 19 december. Uh, Victoria is jarig. Victoria Coblenker. Ja. En, en, en ik heb haar de afgelopen dagen, pad. precies, heel nou, erg op pad. Ja. Ze heeft gewoon het licht mogen zien. He? Ja, te gek. Ja, een beetje jaloers. Een reis uh, richting de Noordkaap uh, met uh, Herman Hofman. Goed bezig, Herman. Ik, ik ga haar gewoon even bellen. Want ja, en omdat ze jarig is en ik weet helemaal niet uh, en waar ze is en waar, ze, waar ze nu is. Ja. Want ze hebben dat Noordkaap ding wel bereikt. Maar ik zie ook die foto's en zo van. jaloers maken Ja, is echt ja, fantastisch. Misschien ja. is het heel koud en vervelend in de foto's alleen mooi. Dat willen we <lacht> eventjes horen inderdaad, ja. Dat, dat het heel koud en vervelend is. Nee, dat willen we helemaal niet. wat, wat zij doen uh, is dan, ja, ook met een hele karavaan aan uh, mensen. Uh... Oh, hallo? Victoria? Hallo? Hallo? Ja! Uh, ja uh, je, je spreekt met Anna en Giel van de Radio. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd! Oh. <laughs> Dankjewel. Oh, oh, uh, lekker, lekker ochtendstemmetjes ja. Heerlijk, dit, hoor. Ja. Lekker slaperig. Oh. Ja. Uh, Victoria, waar, uh, waar ben je? Uh, uh, wat, wat zie je? Ik uh, zie een wit plafond, want ik lig op een stapelbed in Kopenhagen. Ah. Kopenhagen. Ja, uh, way back. Ja, way uh, back. inderdaad. Op de, op de terugtocht natuurlijk. Maar hoe, hoe is dat dan Victoria? Jij, jij gaat gewoon met Herman en, en, en de crew daar. Dan ga je je verjaardag vieren. Uh, dat hebben we vannacht gedaan een beetje. Ah, en we, gaan, we gaan nu de, toch, de auto geno? instappen. Of, althans nu. Ik hoop binnen een minuut of tien. <laughs> Dat, dat was de planning en dan uh, zien we jullie om uh, half zes in Amsterdam. Uh, nee, Leeuwarden was het. Oh Je komt echt vandaag nog hier ook? Ja, dat hoop ik wel, ja, als we of een beetje doorrijden. gek. Fantastisch. Oh, nou, maar dan gaan we dan uh, Zoen uh, feliciteren en ook natuurlijk kijken wat jullie uh, trip naar de Noordkaap al met al heeft opgeleverd. Uh, ik Anna er nog? Ja, zeker. Ja, ik zit hier. Oh, dat is zo. Oh, oh, je bent dus. Ja, ik ben nog steeds wakker. Ik heb, ik heb dikke pret hier vannacht. Ja. Heel goed, heel goed. Ik ga, toch even, ik ga het nu toch even doen, sorry hoor. Maar eventjes een competitie wie er het lekkerste kan. Goedemorgen. Nou, ja, Giel. Ja, Hoe oud ben je geworden, Victoria eigenlijk? Uh, hoe groot is je piemel, Giel? <laughs> uh, wat is dat? Wat, wat, nou ja, ik dacht dat... Er staan kinderen bij. Er zijn hier ki kindertjes. <laughs> ja. Nou. Uh, ik begrijp dat ik niet mag vragen hoe oud iemand geworden is. Oké, lady. Nee, nee, nee. Niet aan een lady. Nee, nee, nee. Je klinkt echt als een heks namelijk nu, maar dat uh, is natuurlijk niet zo. Een hele zwoele ochtend stem. Ja, precies. Oh, nou ja. Victoria, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, wow. Wow. Uh, goede reis en tot snel dan, hè. Tot later. Zeven voor zeven, de train is vertrokken. Haven't seen you since high school.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 Ik wilde alsnog mijn master halen, naast mijn baan. Maar waar doe je dat? Ik koos voor NCOI Business School en daar heb ik geen spijt van gehad. Want ik heb hem, mijn master. NCOI is met 240 praktijkgerichte masterprogramma's... de grootste masteropleider van Werk op Nederland. Hoe hoog leg jij de lat? Hoezo ga je niet naar de visio met die rug van je? Tja, mijn verzekering vergoedt dat niet. Oeh, dat is pijnlijk.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 Grote showroomkeuken uitverkoop bij Kellerkeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kelle dealer. Kelle, Kelle kijk snel op kellerkeukens.nl Wauw! Alleen deze week bij Phonehouse. De Simlock-vrije Samsung Galaxy Core voor maar 189 euro. Ga naar de winkel of kijk op phonehouse.nl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 NOS om drie. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Hij moest aan de gemeenteraad van Maastricht uitleggen... hoe het nou zit met zijn privéleven. Er kwamen afgelopen weken allerlei berichten naar buiten... over affaires met andere mannen. Terwijl Hoes getrouwd is met Albert Verlinden. Ook dook er een foto op van Hoes zijn ontblote bovenlijf... op de app Grinder. Volgens de fractievoorzitter van D66 in Maastricht was het een pittig gesprek. Informatie hebben uitgewisseld en wij hebben gezegd dat we niet bepaald gelukkig waren met bepaalde zaken van de burgemeester. Bijvoorbeeld dat hij op een datingsite was. Ja, ik vind dat de burgemeester moet beseffen dat hij 24 uur per dag, 7 dagen per week burgemeester in deze stad is. En dat heeft hij ook toegezegd dat hij dat daaraan gaat werken. De Europese Unie wordt verantwoordelijk voor alle banken in Europa. De ministers van Financiën zijn het eens geworden over een bankenunie. Die zorgt ervoor dat landen er niet alleen voor staan als een bank dreigt om te vallen. Er komt een speciaal fonds voor banken die in problemen raken. Dan hoeft de belastingbetaler in één EU-land niet op te draaien... voor de kosten van een faillissement. Minister Dijsselbloem van Financiën is blij met deze bankenunie. Hier is echt uh, sinds mm, een jaar uh, heel intensief aan gewerkt... om al die verschillende onderdelen... Uh, af te ronden, op een plek te krijgen en dit is echt fundamenteel we hebben natuurlijk de bankcrisis vijf jaar geleden begonnen en er is wel iets gebeurd maar de echte grote stappen hebben we nu genomen en dat is heel belangrijk Nederland koopt zo goed als zeker 100 Leopard tanks van ons. Dat zei minister Hennis van Defensie gisteravond bij Paan Witteman. Hoeveel dat oplevert, wil ze niet zeggen. En dat krijgen um, we ervoor terug? Dat gaat u helemaal niks aan. Nou, dat gaat er zeker wel is, is aan. Commercieel open. vertrouwelijk. Uh, het is een incidenteel bedrag. Is het niet 200 miljoen? Uh, wat ja, is een incidenteel bedrag. Dat is een eenmalig, dus ik heb niet ja, ja. ineens een enorme plus op mijn begroting voor de komende jaren. Dat maar is, is het eenmalig. 200 miljoen of niet? Dat kan ik echt even niet bevestigen. Maar waarom eigenlijk niet? Omdat het commercieel vertrouwelijk is, we hebben de tanks niet meer nodig. Vorig jaar werden de tanks bijna verkocht aan in Indonesië. Maar daar stak de Tweede Kamer toen een stokje voor... vanwege de mensenrechten-situatie in dat land. Het weer. De regen trekt weg. Al kan er nog wel een enkel buitje vallen vandaag. Er is ook wat zon en het wordt 10 graden. Morgen is het droog en is er ook kans op zon. Vanaf zaterdag meer kans op regen. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Aan, bij verkeersinformatie Een goede 40 kilometer file. Een tweetal problemen. Het eerste speelt op de A6. Leden staat richting Muiden. Voor knooppunt Muidenberg 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Muidenberg. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. En er staat een vrachtauto stil. De a 6 Rotterdam-Breda op de parallelbaan. Net voor knooppunt Ridderkerk. En er staat tussen Rotterdam Centrum en Afrijd Ridderkerk nu 3 kilometer. Een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 Na een castratie of sterilisatie gaan honden vaak meer eten... terwijl ze juist minder nodig hebben. Daarom heeft Royal Canin voor honden zoals Boogie een speciale voeding. Deze draagt bij aan een voldaan gevoel en gezond gewicht. Kijk nu op royalcanin.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat. Iedere hond verdient zijn eigen Royal Canin. Tip een vriend om ook klant te worden. En je verdient samen 40 euro. Anderzorg. Schade? Welke schade?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 Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl/slash zeker Hi, I'm Ben Howard. We're from the Foo Fighters. En uh, please listen to a serious request. Dit is de Kid Kraantje Papi. Steun 3FM en doe a serious request. 3FM. Nu. Heel. Serious request. 3. 3FM.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 Daar kunnen wij wat namen aan toevoegen. Uh, Eva Vos bijvoorbeeld, die het een prachtig nummer vindt, en dat is het ook, staat in mijn script al hier. 10 over 7. Dat is de donderdagochtendshow met de Anna Drijver. Yes. Rise right and Shine al hier. Ja, yeah, nog steeds uh, still going strong and awake. En ik ja. Uh, yeah. Misschien moet je straks toch nog even wat uh, yoga doen. Uh, vandaag is de dag dat Art Rojakkers de ster gouden lookie uit gaat rijken. Vanavond is dat. Het is de dag dat Orna Hoes toch weer wakker wordt als burgemeester. En Dirk Bosmans uit België aan mij, die wordt wakker als de winnaar van het groot dicté der Nederlands taal. Maakt er slechts 13 fouten. Ik ga, ik ga straks even iets uh, uit uh, het dicté aan je laten horen. Oh man, het klonk zo moeilijk. Wat ja, het was even echt... De echt de... Kees van Koten aan Coco. Ja, ja, hartstikke leuk. Uh, wat leuk is om te weten vind ik dat dan vandaag, maar ook echt exact vandaag... in 1843 verscheen dan A Christmas Carol van Charles Dickens. Oh mooi, nog steeds een mooi verhaal. Helemaal in de, in de kerstverhalen en toestanden. Ik uh, ga eventjes naar de telefoon, al daar is uh, Renate. Renate, goeiemorgen. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. En wat, uh, brengt je wakker of hebben we je wakker gebeld? En jullie hebben me wakker gebeld, oh. maar ik heb ook twee kiezers rondlopen en die, uh, die uh, vragen ook om mama tijd, dus dat was geen ja. probleem. Oké, okay, heel goed. Um, ja, je hebt een plaat aangevraagd en je hebt een zeer bijzonder aangevraagd en het leuke vind ik is dat die nu al een paar keer is aangevraagd. Echt waar? Super. Ja. En, en, en, en hoe heb jij het gedaan? Uh, via de site of heb je even gebeld? Ik heb via internet aangevraagd. Oké, okay, nou, uh, dat kan, uh, 3fm.nl slash plaat, maar bellen kan natuurlijk ook, En 0909-1336. Uh, John Kisterman, die vraagt hem ook een beetje voor mij aan en, en voor de luisteraar. When I get home, I hope the fire's still on. Ja, dat is wel een beetje de gedachte. En uh, Jeannette en Annemiek Rozenboom, die hebben hem ook aangeplacht. Die, die vinden het de mooiste plaat van 2013. Ja, um, ja, nou ja Renate, ja, waar, waar heb jij hem gehoord? Want het is echt een bijzondere uitvoering ook. Super, ik heb hem gehoord toen ik uh, dus, dus, aan het strijken was. Toen je aan het strijken was? Dat ik alles uit mijn handen liet vallen en dacht, ja, dit, dit ga ik gewoon luisteren. Dit, dit vraagt gewoon om alleen maar te luisteren. Ja. Wat leuk dat je ook echt aan het strijken was. Ja, terwijl mooi. Je, wat, terwijl, terwijl er een strijkorkest stond te spelen. Ja, heel toepasselijk. Het is <laughs> toepasselijk inderdaad, ja. Nou, top. Dan heeft hij al met al, even kijken, 30, 40. Er is dus meer dan 70 euro opgeleverd. Zo. En dat is top hoor, want, nou ja, daar kan een... Even kijken. Oh ja, voor 60 euro is een beetje een schatting natuurlijk, maar kan het Rode Kruis een hele klas eigenlijk informatie geven. Uh, zo van, nou, handen wassen, men, ja, soms weten mensen ook gewoon niet hoe het werkt. Dus dat heb jij uh, bewerkstelligd. En ja, geweldig. De luisteraar heeft nog geen idee waarover het gaat. Ik heb jou daar net over verteld, Anna, maar jij hebt hem ook nog niet gehoord. Uh, het is dus eerst, een uh, hoor je een strijkorkest, Ardesco. Mm -hmm. En dan in, ineens komt daar de gitaar van, ja, ah, van wie, Renate? Van op. Bop. Die van de beste zinnen van buiten. Ik ga er niet doorheen praten. Ik wens je een fijne dag en dank je wel voor je bijdrage, Renate. Ja, dankjewel, dank je wel. Je fijne dag. Doei. While we're talking on the phone, I can smell your sweet cologne.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 Christ within But when I get home, I hope I'll find the fire is still on. back to you and I'm driving in my car cause dreaming just won't do and I know this time around I'll bring something to the table something different than before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 Van de Rotterdamse Schouwburg gebeurde dit een paar weken geleden. Wat is het? Twee weken terug op Radio 4. Ja, echt heel mooi. Echt geweldig. He? Heel Vraag mooi. hem aan zou ik zeggen Douwe Bob en Stone Into The River. En dan weten ze daar bij het callcenter wel. U bedoelt vast die mooie versie, ja. 0909-1336 of 3fm.nl slash plaat. Dat deed ook Petra Boy uit Stappers. Dankjewel voor jouw serious Quest. The Manic Street Preachers. Halleluja. Ik moet zeggen, uh, Anna, jij bent echt heel scherp, want jij hoort mij aankondigen en jij zegt, ja. hè? Manic Street Preachers? Staphorst? Ja, ja de is... dame uit Staphorst die vraagt een Manic Street Preach ah. aan. Ja, Petra Boy en mijn broer toch? en ik vinden het een topnummer. Speciaal voor Niels. Nou, heel goed. Uh, het is tien voor, begin de dag met een dansje. En uh, ja, nou, even kijken of je echt uh, scherp bent. Is het dan nu zover? Het is zover. Oh jee. Maar heb jij, want jij wilde echt graag meedoen aan dat grote ja, het leek, ik, ik doe dat altijd, ik, ik zou dat niet op televisie willen doen. Nee. Het is een beetje raar dat ik het nu eigenlijk op de radio wel zou willen. <lacht> maar um, ik doe dat nooit op televisie en dat lijkt me allemaal doodeng. Maar ja. ik doe wel altijd thuis voor de buis te maken. Nee, ja, dat dat is wel een heel kopen. leuke traditie. Ja. ja jij pen en papier, hè, dat je niet op je computer ja. doet. Okay. Ja, nee. Ik het is, een, het ja. is een, een, een fragment van gisteravond. Kees van Koot heeft hem gemaakt. Hit me. Komt ie. Na koffie gedronken te hebben. Begon die verrukkelijke Tante Betje. Een fetisch voor de leraar Nederlands. Aangezien die veel betekent voor de participatiemaatschappij. Nep, mailtjes en het Koningslied. Ja. Hoeveel fouten zou ik hierin kunnen maken, denk ik? <lacht> <lacht> ik vind het heel leuk om het Koningslied hierin te horen. Het is ja, toch wel echt? Is toch... <lacht> ja. <lacht> het is... Ik hoorde het er net al een stukje, dat was gek, maar dit is ook. <lacht> Na koffie gedronken te hebben begon die verrukkelijke tante Betje. Een fetisch voor de leraar Nederlands. Aangezien die veel betekent voor de participatiemaatschappij... nep-mailtjes en ja. het koningslied. En ik ja. moet dus ook zeggen wat hier grammaticaal niet aan klopt, Giel. Ja, dat zou ook fijn zijn, okay, want het is een okay, gekke zin die ik hier dus gemaakt is. Dat is een hele gekke zin. Uh, ja... Nou, ik vind het wel goed zo. Ja, ik heb een na koffie gedronken te hebben opgeschreven. Ja. En een fetish. Dat ja. staat er Maar vast. even kijken of je dat dan wel goed geschreven hebt. Fetish heb ik met F-E-T-I-S-J. Fetish. Ja, dat is uh, goed. Dat was dan het einde wat ik ja. uh, precies... Heel goed. Kaching. Help wel een koning, die Kees van Koot. Dus geweldig joh. dat hij op deze manier ons weer even op scherp zet. Wat de taal betreft. Heel erg uh, grappig. Ja. Mag ik onbeleefd de vraag stellen hoe jij kerst gaat vieren en zo? Um, nou, uh, dat vind ik niet echt onbeleefd hoor. Nee. Um, ik ga uh, op kerstavond uh, altijd naar uh, Circus Treurdier. Dat is een uh, muziektheatergezelschap. En die hebben in Amsterdam een, een, een alternatieve. Nachtmis. En dat is echt geweldig. Oh. Die hebben we allemaal met, met liedjes en een verhaal. Maar het is, allemaal, het is ook heel grappig en het is ook ontroerend. En nou, daar ga ik heen, oh. um, in het Compagnie-theater. Dat is dubbel dik uitverkocht. En daarnaast ook een feest. Dus dat is mijn kerstavond. En daarna ga ik, uh, ja, ik hou van mijn familie. Ja. Dan ga ik gewoon lekker met familie in het land um, eten. Heerlijk. Dat soort dingen. Heerlijk. Ja. Nou, nu kunnen we het nog uh, wel makkelijk over eten hebben. Het is niet. Uh... Oh ja, nou ik merk wel dat ik nu al een ja? beetje, ja, ik heb best wel een snelle verbranding. Dus eigenlijk heb ik altijd na een tijd, na nou best wel snel gewoon alweer honger. Ja, nou dus er ja. moet wel weer wat in dat overtje. Maar uh, het gaat nog prima en ik ben ook super solidair met jullie. Ja, en uh, we hebben, ja, bedoel, ja, ja, god, ja, het is al half acht hoor. Je gaat ons bijna, nou, het duurt hem wel even, maar... Uh... Ja, o, o, ja. Uh, ik, ik verwacht. moet weer afgelost worden. Wat ja, ja, vanavond precies. is, je slaapgast? Oh, weet ik niet. Weet je niet? Weet ik niet, ja, okay. maar ik weet de volgorde niet zo goed. oké, oh, oké. Okay, okay. Maar um, ik, ik zou wel eens Jan Smit kunnen zijn. Serieus? Ik kwam bij in het begin. Ja, uh, leuk, leuk. Oké, okay, uh, door. Muziek, want geld verdienen. Dave Stoelinga uit Deventer. Uh, die wil dit nummer uh, heel graag horen. En uh, dat is ook Sabine van Saps Place uit Dommerholt. Voor mijn dochter Sabine die ook een tweedehands winkeltje heeft. En omdat het gewoon een leuk nummer is. Hey, McLemore. Can we go thrift shopping? What, what, what? Dat is de tweedehands winkel, hè? What, what, The what, thrift shop what, van en Ryan Lewis. What, what, What, what?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 only got twenty dollars in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a comer This is my soul Now, walk into the club like, what up, I got a big pack I'm just pumped, I bought some shit from a thrift what? shop Ice on the fringe, is so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky Rollin' in hella deep, headed to the mezzanine Dressed in all pink, except my gator shoes Those are green drape, then a leopard mink Girls standin' next to me Probably should've washed this Smells like R. Kelly sheets But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in, oh. me and grungy, fucking me. I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain. Bitch, oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank The Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown and the jacket that I found. it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a knee board. Hello, hello, my ace man, my miller. Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no oh. I can take some pro wings, make them cool, tell the hopes heads will be like, ah, oh, he got the Velcro oh. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket oh. I I'm hunting, looking for a comma. this is fucking awesome oh. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket oh. Looking for a come up, this is fucking awesome. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm diggin', I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. Oven. I'm not, I'm not stuck on searchin' in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy, I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The Built-in onesie with the socks on that motherfucker I hit the party and they stop in that motherfucker They be like, oh, that Gucci, that's hella tight I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt Limited edition, let's do some simple edition $50 for a t-shirt that's just a ignorant bitch I call that getting swindled and pissed. I call that getting tricked by a business That shirt's hella dough And having the same one as six other people In this club is a hella don't eat, gang Come take a look through my telescope Tryna get girls from a brand, man, you hella won't Menu, hello, won't. Goodwill. It's pop and tags. Yeah, I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm gonna pop Looking for a come up, this is fucking awesome I'll wear your granddad's clothes, I look incredible I'm in this big ass coat, from that thrift shop down the road I'll wear your granddad's clothes, I look incredible come on! In this big ass car, from that thrift shop down the road, I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Oh, I like it. <laughs> Is that your grandma's coat? Terwijl wij ook naar een heel schattig kindje aan het kijken zijn. Dit is een heel lief kindje hier zojuist gelaten. Een hummeltje van, van 50 centimeter. Met van een Friesland muts op. Precies, Friesland heel leuk. Het is er bijna half acht en traditiegetrouw beginnen we dan de dag met een dansje en een lach. En opgeven, dat mag, maar je snapt in deze dagen. Het zou het leuk zijn, en het is allemaal geen kapitalen te zijn, maar het zou het wel leuk zijn als er ook een kleine bijdrage voor is. Check vooral de site giel.vara.nl. Ik eh, kreeg een mailtje van Linda, Linda, Linda. Hallo Giel, ik werk samen met een heel gezellig team op Dynamica, dat is een school voor kinderen met een uh, verstandelijke beperking in Koog aan de Zaan. En ze werken daar volgens PBS. Dat houdt in dat we positief gestelde regels hebben op school, die positief worden ja. beland. Hallo, Joke Meijer, met Giel van de Radiospreekje. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik zit net een mailtje voor te lezen wat ik heb gehad van... Uh, Linda. Linda van de Hoorn, nou, jullie ken je wel. Over, over ja? PBS en dat jullie uh, elkaar eigenlijk spontane energie geven. En nou is er vandaag iets bijzonders, begrijp ik. En dat is? Ja, dat, dat, dat, dat, dat hoopte ik dan dat jij... Dat jij mag... dat kon vertellen. Weet ja. <laughs> je niet, iets voor serious request uh, is er vandaag blijkbaar. Nou. Iets van? Iets voor serieus, wij zitten in een glazen huis. Wij voeren actie om zoveel mogelijk geld op te halen. Giel Belen, ja? DJ van de FM. aan de lijn. Actrice. Hier. Uh... Ik snap het. Ja, Sorry. Ik, nee, ik maak de die fris je even op. Uh, nou ja, lang van akkoord. Joke, ja? Jij gaat ja. zingen. Jij gaat echt positief volgens het PBS-systeem dit liedje zingen. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een vrouw lijkt in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. Ik hoor je al een beetje inzingen. Begin de dag met een lach. Eh, uh, ja? Begin de dag met een dansje. Ja. Begin de dag met een lach. En dan? Hij mond die vrolijk kijkt in de morgen. Ja? Die lacht de hele dag. Die lacht de hele dag? Ja! Nou, hele helemaal geweldig. <laughs> helemaal geweldig. Ik uh, wens je een uh, mooie dag. En bedankt Linda even, want uh, zij heeft toch eventjes 50 euro gedoneerd. Woo! Nou, ja. geweldig. Hey, hartstikke leuk. Ze is wakker hoor, ze is wakker. Dankjewel. Yes. Okay. Dag <laughs> Er is één over alle acht. Fleur Wallenburg zit hier. Uh, waar zit je uit precies, Fleur? Ja, ik ben echt zo dichtbij, joh. Ja, echt ja, waar? Ja, ja. Oh, ja. Ja, maar... Ik denk ja, ja. echt dat we op zeven uh, meter of zo van elkaar zitten. Dat, dat meen je niet. Ja. Wat grappig. Uh, wat is het laatste nieuws? Nou, burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Urenlang de Hoes met de fractievoorzitters in Maastricht... over of hij nog wel aan kan blijven als burgemeester. Hoes, getrouwd met Albert Verlinde... raakte de afgelopen weken in opspraak... naar berichten over affaires met andere mannen. En dan was er nog die foto op Grindr... Waar Hoes met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 Het was een onrustig avondje bekervoetbal in Kuik in Brabant. De amateurs van JVC versloegen MVV uit Maastricht. En daar waren de supporters van MVV niet blij mee. Vervolgens vielen sommige supporters hun eigen spelers en de trainer van MVV aan. Deze fotograaf zag het allemaal voor zijn neus gebeuren. Nou ze hebben van het einde zag je gelijk dat de MVV supporters uh, richting uh, de koudliepen van MVV... en uh, ja, op de spelers ingingen. Waardoor de trainer uh, van MVV dus ook uh, een paar uh, raken klappen heeft gehad. En... Uh, ja, dat was even niet leuk om te zien. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig in Kuik. Er zijn nog andere bekerwedstrijden gespeeld. Roda JC zorgde voor een verrassing door Vitesse te verslaan. Utrecht won bij Kambuur, sorry. En uh, verder won AZ na strafschoppen van Heerenveen. En ook bij Feyenoord Herakles kwam het op penalties aan. En Feyenoord won uiteindelijk. Het grote teder Nederlandse taal is gewonnen door een Belg. Hij maakte in de tekst van Kees van Koten 13 fouten... en bracht daarmee de stand Vlaanderen-Nederland op 13-11. Dat was de moeilijkste tekst tot nu toe, zeiden sommigen. Oordeel zelf. Zulke lammenadige Anastofes oh, vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje. In vier postale verbiage... een heel aantal zuigmata... Polly en Anna Clouten, Wie wou Ook deze studenten Nederlands die bij elkaar waren gekomen om het diktee samen te maken, vonden het heel moeilijk. Nou, ik vond hem, ik vond hem bitter. Lammenadige of lammenatige? Ik weet nog steeds niet welke van de twee het is. Die kende ik ook niet, inderdaad. De deelnemers moesten voor het eerst niet alleen goed spellen... maar ook verkeerd gebruik van woorden en foute zinsconstructies onderstrepen. Ah, oké, okay, prima. En dan het kleuropweerbericht. Nou, de regen trekt weg. Er kan nog wel een enkel buitje vallen vandaag. Er is ook wat zon en het wordt 10 graden, maar liefst. Uh, morgen is het droog en is er kans op zon. Het wordt dan 8 graden. En vanaf zaterdag is er kans op regen. Oh, okay. Kees Korks bij de AMB die denkt over een uurtje 237 kilometer te hebben. En uh, hoeveel die ernaast zit, dat zal de AMB dan uh, betalen. Volgende week doen we het even zo. En, en wat gebeurt er nu, Kees? Ja, we staan op de helft een beetje. 115. Oh. En uh, de opvallende zaken, dat zijn de A6. Leiden Muiden. Daar was een ongeluk bij Muidenberg. Alle rijstrokken zijn weer open. Maar je staat al wel de file vanaf Almere Buitenwest... tot aan de Almere Poort in 7 kilometer. Een autobrand op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij het knooppunt Bathoeverdorp, 2 kilometer. De verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht. Het verkeer naar Den Haag kan vanaf knooppunt Holendrecht omrijden. Op de A9 een ongeluk, vanaf Alkmaar naar Amstelveen. Bij Kastenkamp gebeurde dat. De linker rijstrook is dicht. In de file vanaf knoopend Kooimier 6 kilometer. En op de A16, Breda richting Rotterdam, ook daar een kopstaartbotsing Bij knoopend Klaverpolder staat 6 kilometer. Succes onderweg. Dankjewel Kees. Dit is er eentje voor het goede doel, denk eens aan die kids daar En draag je steentje bij voor voldoende drinkwater Trek je portemonnee, want als iedereen mee doet Dan komt het allemaal goed, dat weet ik zeker In de sterfte gaat te werk. iedereen zegt nee Dan helpen we alle kindjes van de diarree Steen serious request, heel Nederlander meer Zo gezegd, zo gedaan, tot de volgende keer Fijne dag allemaal Terecht ja. En de volgende request komt binnen. Koen van de Wal, uh, ik kan hem ook El noemen. Die vroeg voor 15 euro deze Paul Simon aan. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle now?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 Jij bent best wel van de muziek, aan het drijven. Wat, uh, wat vind je van dit chanson? Uh, ja, ben ik niet zo van. Maar weet je wat het is? Nee. nee. En niemand weet dat bijna. Ik weet, ik weet niet wat het is, maar het is niet, niet helemaal mijn, oh. mijn dingetje. Oh, oh, okay. Wat is A het dan? One Direction! Ja. <laughs> oh my god, dat is waar de hele wereld gek ja, ja. Ja, is. Ik, ik... Ah, ik vind hem heerlijk. Little Back Dress en ik was niet de enige Rogier van Riet. Die uh, de actie uh, vanuit Aruba volgt. Uh, samen met Laura en uh, Roger. Britt Burkers doneert 10 euro. Omdat het gewoon het favoriete liedje is van Britten, wat hartjes en toestanden zoals dat hoort. En Janet Boerlaag uit de Kwakel vindt het ook gewoon een leuk liedje. Het is bijna kwart vracht en er staat al de hele tijd een meneer. Ja, je uh, ziet er zo gezellig uit, die meneer. Ziet nou, hij je... echt wat te vertellen? Ja, dat denk ik ook. Uh, kom eventjes naar de brievenbus. Uh, het is iemand die uh, een fel, maar dan ook echt knijtevel, oranje ja, Has, jasje aan Ja, maar dat is. Heel hebben... sportief, en er staan er nog wat van die mensen ook nog achter. Ja. Hallo, uh, wie ben je? Hi, ik ben Klaas Hallo. en... Um... Ik ben samen met een groep hardlopers. En wij gaan, volgens mij noemde jij dat van de week al in uitzending, Giel. Wij gaan 700 kilometer door Nederland lopen. Oh ja. Ten water van het glashuis. huis. 700 kilometer. Ja, in estafette vorm hoor. Het is niet allemaal dat we ineens stuk doorlopen. Nee, dat is niet te natuurlijk. Maar jullie hebben de eerste tour erop zitten, begrijp ik. Nee, wij gaan nu zometeen beginnen. Oké. Dat we nu even spreektijd krijgen is wel even mooi. Want wij hebben een collectebus bij ons. Ja. Wij zijn te volgen op www.glashuis. Huismarathon.nl. Ja. Daar kunnen mensen uh, zien waar wij zijn. Uh, oh, en als vlakken. ze geld hebben wat ze uh, mee willen geven voor onderweg, wij brengen het hier. Maar dat wordt, het is gek. Het, wordt het alleen maar zwaarder van, hè? Ja, het is alleen gericht op papiergeld, zeg oh, maar. Oké, okay. <laughs> goed, goed. Dan kunnen wij het blijven tillen. Heel goed. Jongens, zet hem op dan. Uh, ik heb hier een vlag die, uh, als het mag, wil ik die even voor jullie. Dus ja, gewoon dat... maar door. We gaan er dan wel Ja hoor. Ja hoor. pakken. Oké. En kom langs als je zit te luisteren. Dan kan je zomaar langs komen. Ja, natuurlijk, we zitten in Leeuwarden, Zeeland. Het is echt uh, wat een fantastische stad is het uh, Leeuwarden. Dat is nooit geweest. Aanrader om dat een uh, dagje te doen. Maar je kan ook gewoon bellen natuurlijk. 0909 1336 of je gaat naar 3fm.nl/plaat. Jacobine, goedemorgen. Goedemorgen. Jacobine Groeneveld hier. Uh, was je al wakker eigenlijk? Nou, ja. Het kwam 3,5 maand. Dus oh, uh, oh, dan wel ja. Ja. Nou, Jacobin, ik uh, zie hier in bedrag staan uh, waar je u tegen zegt. En, en ja. ik, ik vraag me af, hoe uh, kom je eraan? Wat, hoe, hoe, zus en zo? Nou, ik uh, zit in de gemeenteraad voor GroenLinks, hier in Zoetermeer. Goed en toch. wij halen elk jaar geld op voor 3FM. Dus zo hebben we dat ook dit jaar weer gedaan. Nou, dat is echt uh, top. Want 300 euro, Jacobin. Dat bedoel ik. Daar uh, nou ja, kan het Rode Kruis echt een hoop mee doen. Dan kunnen ze een begin maken met uh, nou ja, het aanleggen van een toilet bijvoorbeeld. Misschien zelfs al een pomp oftewel. Jij hebt ook, uh, nou ja, als je dat zo uh, kort over bocht kan zeggen, een paar kinderen gered van een onnodige dood. En ja, prachtig. Welke willen jullie horen daar in Zoetermeer? Dat is Queen met Thank God It's Christmas. Of hij er even helemaal bij past. Ik ga hem draaien. Ik wens je een fijne dag. Zelfe uh, succes. En vrolijk kerstfeest, hè? You all. Oh. Ik dank je wel, gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer. 300 euro en Bea Veldmaat, wilde maar ook horen voor uh, 10 euro, dus dat komt goed uit. Alles is welkom uh, via 0909 1336, oké, okay, hey, daar gaat het. ik uh, hoor de deurbel! Ik, ik hoor ook de deurbel. Oh, ga de jij eens kijken? Uh, ja, ik ga eens eventjes kijken. Hello! Het is Agnes Obel. Hi, hi. Hi. Thanks for being here this early. Thank you for having me. Of course. How are you doing? Hello Miguel. Hello. Hello. So uh there was a guy, well he's he's still busy with the piano, uh, but now I understand why. Everything's okay? <laughs> yeah, everything's great. Yeah. yeah. Okay. Het is Agnes Zobel, ja, jij kent haar niet echt. Nee, nee. Ja, nou ja. Good morning. Ik kan er nog wel over zeggen um, ik denk dat je het gewoon straks maar moet horen. Ja, yeah, zeker. Ja. Het yeah. is um, well, well, why don't you take a seat and uh, have a seat. It's quite a quite a challenge actually yeah. to sing this early maybe for a singer. I would, you know, ik heb er ooit een keer mogen ontmoeten cool. in de ochtendshow, zij kan dat wel. Oké, okay, cool. En als je straks jazz hoort, dan denk je, oh ja ja, ook een nieuw werk uh, heeft ze en uh, nou, dan ga ik hem met ook weer hebben. Leuk zeg! Even een stukje romantiek. Vreselijk dat die man de hele tijd met die piano erin had. Uh, ik heb het net even gestemd hoor. Het is echt Ik uh, Ja, uh, ik ga naar J. Laros, Ronald Knopf en Jaco Gombert en Gerbert Christen, allemaal willen ze deze. Kings of Leer hoor ochtendshow 3 fr met vriendlief die je het eten. En ja, dan blijft hij in je kop hangen en heb je daar voor geen herinnering aan. Snap ik, dankjewel Sharon. En uh, Marion Swinkels, Poel, die heeft een heftig verhaal. Toen mijn neefje Gijs in juli 2012 veel te jong stierf op 21-jarige leeftijd werd dit nummer op zijn begrafenis gedraaid. Voor hem was het toen al zijn hit. En toen het later pas op de radio kwam, bleek het net of hij toch nog even wilde laten weten Hallo, ik ben er nog. Elke keer wanneer dit liedje gedraaid wordt, is hij weer even bij ons. En omdat gij dus veel te jong stierf op 21-jarige leeftijd, heeft ze dat ook uh, nou ja, genomen als bedrag. Dus uh, 21 euro. Mooi. Marion, dankjewel. Klank, carousel, zonnetans. De piano is zo goed als gestemd. zo dadelijk hier, Agnes Owell, live. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM.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 Ga naar nn.nl of vraag uw hypotheekadviseur. Wat er ook gebeurt. Hoekkip Nederland. Met Marjory. Hi Marjory, hoe kip jij vandaag? Hé, hey, lekker jongen. Uh, nou, uh, maak me gek. Rotty kip met aardappelen. Jij wat rot voor je? Kijk op <laughs> hoekkipnederland.nl. Kip de meestalzijdige stukje feest.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 Maak dan nu voordelig kennis met de speciaal hiervoor ontwikkelde voeding. Kijk op royalkanien.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat. Koop voor kerst een oudejaarslot bij Primera... en ontvang dubbele punten op de Primera Spaarpas. Dus even naar Primera. Raar. We weten wel wat een tube tampensta kost.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 From into blue. Een heerlijke avond vol slavinkjes, shawarma, hamburgertjes, gemarineerde kipstukjes en cipolata worstjes. Pak extra lekker uit met onze complete gourmet-schotel. Nu blijvend het in prijs verlaagd. 750 gram voor maar 4,99. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.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 Het is 8 uur. Hoes hoeft niet weg. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg en eens om drie. Ruim vier uur zaten ze bij elkaar... maar uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Maastricht... genoegen met de uitleg van burgemeester Onno Hoes... over zijn privéleven. Er kwamen afgelopen week allerlei berichten naar buiten... over affaires met andere mannen. Terwijl Hoes getrouwd is met Albert Verlinde. Ook doken er een foto op van Hoes zijn ontblote bovenlijf... op de app Grinder. Hoes zegt dat hij er spijt van heeft. Ik ben heel blij met het constructieve gesprek... wat we vandaag hebben gehad. Vanavond hebben we hebben lang bij elkaar gezeten. Uh, en ik heb... Uh,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 Als 17 jaar zijn, spelen voor voetbalclub Heerenveen... en dan al de topclubs voor het uitkiezen hebben. En het meest bijzondere misschien ook nog eens een meisje zijn. Het overkomt de 17-jarige Vivianne Miedema. Je hoort even Martijn van der Zande. Hier loopt het 17-jarige toptalent. Vivianne Miedema, die je goed doorzet en dan de bal prachtig in de bovenhoek krult. Miedema heeft de clubs voor het uitkiezen. Een Braziliaanse club inderdaad, Flamengo. Euh, Duitse clubs, euh, Zweedse toppers. Ze is de tweede speelschap die een korte tijd naar het buitenland gaat. De Nederlandse Sherida Spitsen gaat van FC Twente naar Lilleström SK. Toch is er wel een groot verschil met het mannenvoetbal. Dit zijn de beelden van vandaag. Het vliegveld van Rome. Tussen die meute enthousiaste supporters loopt hij echt Kevin Stroopman. De aandacht en... Het is natuurlijk niet dat je heel snel een keuze gaat maken voor het geld. Soms denkt ze dan ook wel eens... Was ik maar een jongen. Ja, natuurlijk denk je dat wel eens. Maar ik, ja, je weet het uiteindelijk niet. De situatie is niet zo, dus daar moet je ook bij neerleggen. Voor Miedema wegkamp moet ze nog wel één ding op de havo doen. Het is gewoon belangrijk dat ik dit jaar mijn examen haal... zodat ik volgend jaar zeg maar verder kan met mijn voetbal en naar het buitenland kan. Dat ik in ieder geval niet zonder diploma weg ga. Kort nieuws. Er komt een Europese bankenunie. Alle banken in Europa komen onder Europees toezicht. De ministers van Financiën hebben afgesproken... dat er een speciaal Europees fonds komt voor banken die in de problemen raken. Dat fonds zorgt ervoor dat landen er niet alleen voor staan... als een bank dreigt om te vallen. Finland koopt zo goed als zeker 100 Leopard-tanks van ons. Dat heeft Defensieminister Hennis laten weten. Hoeveel het de schatkist oplevert, wil ze niet zeggen. En Vlaanderen staat met 13 11 voor op Nederland als het gaat om het dicté. Gisteravond werd dat weer gehouden. En de Belg die won had slechts 13 fouten. Het dicté was geschreven door Kees van Koten. Voor het eerst werd er niet alleen gekeken naar spelling... maar ook naar verkeerd gebruik van woorden en foutenzinsconstructies. zinsconstructies. Het weer, er kan een enkel buitje vallen, maar verder schijnt vandaag af en toe de zon... en wordt het 10 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf zaterdag is er meer kans op regen. Dat was het. Meer nieuws op op 3nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een goede 160 kilometer file. De meeste files staan noorden van Amsterdam en bij Rotterdam. Er zijn wat bijzonderheden. Dat was allereerst het ongeluk op de A6. Lelystad Muiden. Er staat voor de Hollandse Brug nog 9 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Kastruikum 6 kilometer. Daar hadden we een autobrand. Alle rijstopen zijn daar inmiddels weer vrij. Dat geldt ook voor de A12. Utrecht-Den Haag. Na een ongeluk tussen Bunnik en Oude Rijn. 8 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam de weer van een ongeluk. Tussen Breda-Noord en Knaupen klaverpolder nog 10 kilometer. Er staat een auto stil op de A27, Gorkum Almere, bij Hilversum 3 kilometer. En die auto staat stil op de linker rijstrook. En een ongeluk op de A27 vanaf Utrecht naar Breda bij knooppunt lunetten. Dat zorgt voor 2 kilometer file en een afgesloten linker rijstrook.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 Dat je luistert naar series quest. we zijn begonnen eerste nacht overleefd en Het gaat nog wel aardig. Ja, mag ik zeggen dat je een beetje misselijk bent? Of wil je niet te boek staan? Als het nou, meestal... ik, nee, inderdaad. Ik heb wel een soort, uh, een soort brakheid in ja. mijn lichaam getreden. Ja, dat snap ik ook dus wel. Dus ik, uh, ik Hele ging even haken, iets minder op poppen neer, neerspringen. Ja, yoga-toestand. Ja, ik denk toch dat ik gewoon moet, moet snijden binnenkort. Maar laten we het niet over eten praten. Nee, heel goed. Um, maar goed, ik vermaak me op mijn best. Ja, ik vind het ook fijn dat je er bent. Anna Drijver al hier als eerste ja, wat we noemen slaapgast. Maar nachtgast is misschien een beter. Ja, nachtgast. nachtgast inderdaad. Dat is, uh, gewoon beter. Ik wil deze plaat zeker nog even afkondigen voor Leon tien van Honk. Niet alleen omdat zij 10 euro heeft gedoneerd, maar ook... Poeh, Leon Tien. Hè? Uh, omdat het een... Oh ja, van de bordjes. Leon Tien heeft een euro. Oh, Leon tien. Ja, ja. Oh man, ik ben nu al niet scherp. <laughs> maar het is een heftig verhaal. Uh, haar man is groot fan van uh, Prince en ze hebben een heel zwaar jaar achter de rug. Uh, op een of andere manier er staat er tussen haakjes verlies tweeling. Ik denk, wow. Uh, okay. En dus zouden ze wel weer eventjes willen feesten zoals dat ging in 1999. Ja, dat merk je gewoon toch ja, wel. Ja, dat hebben ze wel verdiend dan. Precies, via de berichtjes die tot ons komen. Dat nou ja, veel ouders natuurlijk ook wel uh, op, een andere, op een eigen manier te maken hebben met het verlies van kinderen. En dan weet je gewoon, van, dat is niet nodig. 800.000 kinderen. En dat klinkt dus wat abstract. Dus 70 schoolklassen per dag is eigenlijk nog niet voor te stellen. Die overlijden dagelijks aan de gevolgen van diarree. En uh, dat is niet oké. Okay. En het Rode Kruis kan daar best wat aan doen. Door bijvoorbeeld uh, schoon drinkwater te leveren. Door voorlichting te geven. Stukjes zeep, toiletten. Je kan er iets bij voorstellen. Dus daarom voeren wij actie. Ik dacht, ik zeg het nog eventjes. Er is ook gewoon ander nieuws in het land. Uh, de vrouw van het jaar is denk ik toch wel Miley Cyrus. En ze heeft een interview gegeven. Daar kan ik even een klein stukje van laten horen. Ik vind het namelijk altijd wel fascinerend. Zij steekt bijna altijd de ja, tong uit. Ja, helemaal he? opzij. Ze dus heeft een hele lange tong. Ja. Heel typisch. En, en, en nou, ze zegt nu in een interview... Uh, Zeg ze waarom ze dat doet. Ellie, why do you stick your tongue out all the time? Because I get embarrassed to take pictures. That's actually really? the truth. I'm so embarrassed because people are taking pictures of me and I just don't know how to like, I don't know how to smile like and just be awkward. So I stick my tongue out because I don't know what else to do because I get embarrassed. Ja, ja dus dat is het, gewoon ganse schaamzicht gewoon. Maar ze doet het wel raar inderdaad. Ja, ja. en ook bij het optreden, het hele optreden lang, ik krijg bijna een, ik krijg een kramp in mijn tong als ik, ik naar ja, kijk. Maar je kan het ook echt vers. Ik wil, dat, sorry, ik wil dat even vastleggen op de gevoel dat ik wist helemaal niet dat jij zo lange tong had, joh. Uh, doe je even een miley Cyrus. Uh. Uh. Ja hoor, we hebben een mooie foto van. Haar. Ik krijg nu al een beetje kramp. Ik denk dat zij het echt traint. Ja dat toch. Is... <laughs> en maar dan goed, nog... is het dus awkward. Okay, is awkward. Is okay. dat, uh, ik heb nog ook uh, opnames uit Amerika waar ze natuurlijk ook de uh, Voice hebben. En dat is echt fantastisch. Normaal gesproken uh, doet Lady Gaga met R Kelly. We hebben een nummer samen. Uh, Do what you want. Maar uh, in dit geval, nou, misschien moet ik het niet vertellen. Moet ik gewoon laten horen? Dat is natuurlijk. Christina. Dat herken je zo, de ja. stemmetje. Christina en Lady Gaga samen. Wauw. Ja. Oh wacht eens eventjes, wat gebeurt daar dan chicks? bij de brievenbus? Hallo! Oh, en allemaal kindjes. Oh, wat Hoi. Leuk. Hallo, uh, wie zijn jullie en uh, waar komen jullie voor? voor eh, Daar is de microfoon, hè? Wij komen van Kleiburg. Van Kleiburg. Kleiburg. En dat is de school, neem ik, ik aan. Ik en wat hebben jullie gedaan? Wij hebben, hebben flessen ingezameld en we hebben al 200 euro. 200 euro? Dat is... Uh, en elf uh, kinderen. Dat zijn nogal wat flesjes, joh. Te gek. En, en kunnen wij er ook nog een liedje voor draaien? Uh, uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou, je hoeft het niet. Nikke Simon. Nikke Simon. Oké. Okay. Uh, duidelijk. Heel leuk. Uh, doe de check maar door de briefjes. dank jullie wel, hè. Doei. Doei. <laughs> nou ja, dan gaan we naar een requestje dat is aangevraagd. Nog. Uh, via de telefoonlijn 0909 1336. Uh, Jeanne, goedemorgen. goedemorgen. Hoi. Hoi. Of heb je het gedaan via 3 vmnl slash plaat? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. inderdaad. Uh, nou, top. Um, ja, voor wie, wat, hoe en waarom? Ja, uh, voor jullie. En voor, omdat het gewoon een mooi liedje is. Ja. <laughs> Soms is het wel zo makkelijk in het leven. Uh, ja. En uh, wat levert het op? 10 euro. 10 euro. Nou dat deed ook Michiel van Horen uit Rosmalen omdat hij er goede zin van krijgt. En Cas Bart zat goed bij Cas. Die er nog eventjes 20 euro bovenop. Dus in totaal voor 40 euro. Akda en Murik. een vrolijk kerstfeest hè? Ja, het wel. Alright, goeiemorgen. goedemorgen. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bos.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 Een week geleden in een park in Amsterdam Had hij zijn leven overzien en schrok zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald En van al zijn jonge stromen Was alleen het oud worden gehaald oh, oh, oh, rustig ademhalen Oh, oh, oh lijkt op het regent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 Makes me feel alone Dankjewel, Menno de Vrede, uh, 25 euro. En Kirsten van Kaathoven doet daar nog eventjes 15 euro bij. Vraag een plaat aan, 09091336. Ik heb haar een keer eerder mogen ontmoeten. Uh, ze komt oorspronkelijk uit Denemarken. Agnes Caroline Tarup obel Wij mogen gewoon Agnes zeggen. Uh, toen had ze haar plaat uh, Philharmonics uit. En nou is dus uh, nou ja, een paar maanden geleden haar nieuwe cd verschenen. Agnes, good morning. Good morning. Thanks for being here. Um, I don't know if it's true, but there's always the, the, the rumor about the difficult second CD. Was it uh, was it the one? Was it the difficult one for you? Um. Well. <laughs> yes. Okay, it was. <laughs> well, it was. Uh, I was lucky. I really wanted to make this album, yeah. so it was, I had a lot of ideas, so it was not like a. I really wanted to make it and it had taken so long time with Philharmonics, yeah. touring and stuff. So actually it was sort of more like my dream project. But of course you're always like, oh my God, this is this good enough? Yeah, I yeah. Aventine It has something to do with Rome? Yeah, well, it's more like the song about, you know, climbing a mountain and doing something that's difficult and, and you don't know where you're ending. And then I just thought Aventine which is a hill for a mountain would would be a nice title, sort of, you know, yeah. the venture of doing something where you don't know where you're ending, basically. And, and, and can you take us back to the moment you wrote Smoke and Mirrors? Smoke and Mirrors, uh, yeah, it's a song about, I wanted to write a song about, you know, illusions and how we all just like them for mm -hmm. some reason. Yeah. <laughs> illusions are great. Yes. <laughs> <laughs> okay, why don't you go to the piano? En dan wordt ze begeleid door Miguel. Om maar even aan te geven dat uh, hier niks aan de strijkstok blijft hangen. Uh, die, pakt, ja, die pakt de viool erbij. Van de dus Aventine is hier Smoke and Mirrors. Agnes Obel. so far, behind I know the good great is working Ah, that was so beautiful. Smoke and Mirrors heet het dus. Het komt van de plaat Eventine. Uh, uh, Voor je, uh, Anna, ah, ja. Heel mooi. En ook die begeleiding zo. Oh. Met die simpele piano. En, en, en het werd licht violin. hier. In, nou ja, het wordt ja, licht het in wordt Nederland. Ja, het wordt licht, jongens. Dat, dat was het was een het soort videoclip. Heel Ah, mooi. that was great, uh, Agnes. Thank you very much. En well, since you're here now, I don't know if it's possible. Uh, but, uh, well, there are some requests about Just So, of course. Uh, so, is it possible to play that later on? Ja? Yeah? Yes. Ah, oké. Okay. Gaan yes. we dat doen, graag. Ah, die ken je wel, die komt van dat uh, gouden album waar we het over hadden, Philharmonics. Maar eerst is het half negen, NOS op drie en Fleur Wallenburg. Goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht krijgt een tweede kans. Hij hoeft van de fractievoorzitters in Maastricht niet op te stappen. Hoes moest gisteravond uitleg geven over zijn liefdesleven... na de verhalen over affaires met andere mannen. Hoes is getrouwd met Albert Verlinden. Volgens de fractievoorzitter van D66 in Maastricht was het een pittig gesprek.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 Tijdens het overleg met de fractievoorzitters heeft Hoes Sorry gezegd, en daar nemen de meeste partijen dus genoegen mee. Ze zeggen er wel bij dat als er nieuwe feiten opduiken, dat het dan wel gevolgen heeft. Oké, okay, dus dat is vanavond uh, na show laat, begrijp ik. Finland koopt zo goed als zeker 100 Leopard tanks voor ons. Dat zei minister Hennis van Defensie gisteravond bij Paul Witteman. Hoeveel het oplevert, wil ze niet zeggen. En wat uh, krijgen we ervoor uh, terug? Dat gaat u helemaal niks aan. Nou, dat gaat er zeker wel aan. Dat is lastig Commercieel open. vertrouwelijk. Uh, het is een incidenteel bedrag. Is het niet 200 miljoen? Uh, wat is ja, een incidenteel bedrag? Dat is eenmalig. Dus ja. ik heb niet ja. ineens een enorme plus op mijn begroting voor de komende jaren. Dat maar is het eenmalig. 200 miljoen of niet? Dat kan ik echt even niet bevestigen. Maar waarom eigenlijk niet? Omdat het commercieel vertrouwelijk is. Nederland heeft de tanks niet meer nodig. Vorig jaar werden de tanks bijna verkocht in Indonesië... maar daar stak de Tweede Kamer toen een stokje voor... vanwege de mensenrechten situatie in dat land. Een Amerikaan heeft 100 euro betaald voor een echte Picasso. Hij won het schilderij wow. bij een verloting voor een goed doel. Wow. Experts schatten de Picasso uit 1914 op een waarde van ruim 700.000 euro. Wow. Oh wow. De verloting had de zegen van een kleinzoon van Picasso... die zei, mijn opa had hier de lol wel van ingezien. De Amerikaan gaat het schilderij niet thuis ophangen. Daar is het veel te duur voor, zegt hij. Maar misschien gaat hij het uitlenen aan een museum. Yes. Dat is wel een goed verhaal, zeg. Ja, zo. Dankjewel, Fleur. En voor het weer uh, ga ik elke dag om half negen naar... Oh. Opa, goedemorgen. Ah, goedemorgen, vanuit Hummello. Fijne dag, Liewel. Hummello, wie is er op bezoek? Anna Drijver, de, de, de oh, ja, die is Goedemorgen. Kan... Prachtige stem, hoor ik. Ja, die ja. oh. gelijk de televisie Ik aan, wil net zeggen, ja. ik zou ja. er ook een beeld bij. En, de... Oh ja, ik zal nog eventjes de foto van de tong uh, op Twitter gooien. Oh God, ja. Ja. Miley, ja. Uh, oh, ja. Opa, uh, je bent begonnen ja. he, met sien request. Uh, jouw brumontjes, ja. gaat die lekker? Ik ben gisteren al begonnen. Oké. Okay. En ik heb er meteen maar een spreuk over gemaakt zometeen. Okay. Want dan weet je wat mijn huisarts zou zeggen als ik er naartoe zou gaan. Okay. Maar eerst natuurlijk, daarvoor ben je opa, het weer. Ja. ja, ik ga er ook aan werken dat ik 24 uur per dag, 7 dagen per week weerman ben. <lacht> hè? Hoe moet je daaraan werken? Nou, door te vertellen dat het vandaag, het heeft vannacht geregend. Hè? En op sommige plaatsen blijft dat vanochtend nog wel even doorgaan. En het doet mij zeer veel deugd dat het regengebied wat boven ons land hangt... weer eens ouderwets richting Duitsland waait. En dan gaat het hier een bescheiden zonnetje schijnen... terwijl die grote waffels te maken krijgen met regen en wind. Dus dat is voorlopig nog even aan de hand. Het wordt zo'n 8 of 9 graden en dat zachte en wisselvallige weertype... dat houden we nog wel even. Dus ik zou als ik jou was... Gewoon thuis blijven. Ik blijf gewoon binnen hoor, inderdaad. Die arme, ja, die arme siep die is nu de elf toch aan het squileren, oh, ja, steppen ja, en de ja, kano. God, dat is echt oh, goed. Ja, nou ja. Dan, dan heb je aandelen. Ja. <laughs> uh, opa, wat is de spreuk voor vandaag? Ja. Ja, als ik naar de dokter ga met kramp van signeren, zegt hij zo, ouwe oh, oh, rukker, dat zal je leren. <lacht> Viespreukerij, het boekje van opa via opabele.nl. Uh, tot okay. morgen, opa. Tot morgen, half negen, hè? Zeker, half negen. Ja, oké. Uh, de voorspelling was 237 kilometer. Kees Fax deed dat vanochtend vroeg, had natuurlijk geen idee. En ik ben benieuwd hoeveel je ernaast zit, Kees. Tel daar 37 bij op. En dan kom je op. 274. Ja, uh, ja, dat klopt. Ja. Dat is scherp van jou, zeg. Uh, dus uh, hebben we 37 euro verdiend. Dat wil ik even zeggen. Dat is top, zeg. Nou, Kacheng. Dat is mooi. Dank wel. Uh, maar waar staan ze? Uh, in ieder geval op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Uh, tussen sint michels Gestel en Zalbommel 11 kilometer. En daar zitten ze te kijken naar het ongeluk wat gebeurd is. Van Utrecht naar de Bos op de A2. Tussen Dijl en Kerkdriel, 11 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat een vrachtauto stil op de A2 vanaf Utrecht naar Amsterdam. Bij Vinkerveen. En daar staat 5 kilometer vanaf Maarsen. Die vrachtauto staat op de rechter rijstrook. De A12 eh, Arnhem-Den Haag. Een aandrijding bij Knoop lunetten. c 6, 6 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam ben je wel even bezig. Tussen Prinsenviel en hoek 8 kilometer. Eerder vanochtend gebeurde ook daar een ongeluk. Opnieuw een vrachtauto die stilstaat maar nu op de A16. Rotterdam Breda. Voor Knoopend Ridderkerk. 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Een aanrijding in de regio Utrecht op de A28 vanuit Amersfoort. Een lange file vanaf Maren tot aan Utrecht. De Uithoffer 10 kilometer. De linkerijst nog eens dicht. En de laatste opvallende, die staat op de A73 Maaspracht. Nijmegen. Tussen Beesel en Knoop met Ja, drie kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Waar oh, okay. zijn okay. al die plaatsen? Ja, mooi hè? Die laatste drie, never heard of. Die houden ook niet heel vaak bij de verkiezingen. Zuid-Limburg, je zal ja. er maar wonen. Ja, wat is een slechte slogan hè. Maar het is wel heel leuk daar. Even kijken, waar komt zij vandaan? Uit Fijnaart, oké, okay, Brabant. Linda Den Hollander, ik weet niet of ze kerstvakantie gaat krijgen... maar ze wil nu nog eventjes naar De Baas luisteren. Want, Bruce Springsteen, daar gaat het over. Een kerstplaats van een man met gevoel. En dat is wat deze actie ook ons geeft, zegt ze. Het hoort bij het kerstgevoel. We kijken ernaar uit, mannen en de crew, heel veel succes. Here is Santa Claus is coming to town. Bruce Springsteen. Dus. It's all cold down on the beach.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 Oh, that's not many, not many. Of you guys in trouble out here. And <laughs> yeah, you better watch out. You better not cry. You. Dankjewel, T. Lemker uit Nijmegen, het nummer van tussen meneer en vriendin. Oké. Okay. Ja. En uh, Esther van Hal uit Eindhoven die Keksten. Ja. Die uh, vindt dat dan uh, sinds een jaar of zeven gewoon het favoriete nummer, ja. Vraag jouw plaat aan via 3fm.nl/slash plaat of bel, uh, de dames en heren van het Callcenter, want die zitten er alweer klaar voor. Hoor. 0909. 1 -3 -3 of kom naar de brievenbus of kom langs. op het plein ja, hier, want ook zeker, ja. daar is bedrijvigheid. En daar staat iemand. Uh, hallo. Hallo. Hallo. En uh, wie ben jij? Ik ben uh, Hans Schneider, ik ben de uh, hoofddirecteur van de Leeuwarden Krant. En ik kom hier omdat uh, wij een speciale krant hebben gemaakt... waarvan alle opbrengsten ten goede komen van Serious Request. Top. We hebben met liefde samen krant kranten gemaakt... met alles wat er in Leeuwarden te bleven is, plattegrond, tips... Waar je moet zijn, over Raccoon, uiteraard over het doel. Oh, het is echt een hele Serious Request-krant zeg het maar. Het is een speciale Serious Request-krant. En, oh. hij is voor het eerst in de geschiedenis, is hij uh, in heel Nederland uh, verkrijgbaar. Want oh, dan ja. levert het ook het op. Ja. Dus bij de supermarkten van Jumbo, kledingzaken van Wii. Hij kost 2 euro. Ja. En uh, alle opbrengsten die... Uh, uh, we hebben er heel veel gemaakt en verspreid. Ja. En alle opbrengsten die komen... Uh, Tegenwoordig baten aan de actie. Wat gaaf zeg. Dus die is van was jullie. Dat is mooi. Ik ben, maar, nou, sowieso vind ik het al fijn dat jullie in de aanloop naar toe en zo. En ja. Lever de Leverde Krant veel aandacht hebben besteed. Nou, maar de, de hele, hele krant. Ja, de hele krant. En kijk, dat, mijn redactie is de hele week vol bezig. Samen met, ook met studenten van de Friese Poort en Drachten. Filmpjes, foto's, ja. et cetera. Want er gebeurt in Friesland zo ontzettend veel op dit moment. Er zijn zoveel mensen bezig om met checks straks bij jullie te komen. Dat een dagkrantje hoort er ook bij. Hoppa. Nou leuk zeg, uh, koopt allen de Leeuwarden Courant, uh, want je, ja, je vindt er gewoon een beetje informatie over wat hier gebeurt. Ja. En uh, nou ja, je steunt de serious kwestie. Ik ben benieuwd voor hoor, hoeveel de verkocht zijn, uh, denk nee, ik morgen okay. of zo. Oké, okay, succes. Dank jullie wel okay. voor de aandacht, hè. Dag. Leeuwarden Courant. Nu dus ook buiten Leeuwarden voor één dagje. Dat is wel leuk, zeg. Het ziet er heel erg leuk uit. Ja. ja. Um, ik ga eventjes naar een uh, molkandidaat van ja. jou toe. Ja. Het is Art Royokkers. Art, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik moest het net even checken bij uh, Anna, want ik dacht van, was jij toen al de presentator? Maar nee, toen was je nog de kandidaat. Wat zeg je? Ja, de winnaar, het zat, het ik winnaar? met Anna was ik uh, kandidaat. Ja, precies. De winnaar inderdaad, ja. Uh, Art, fijn dat jij ook even aan de lijn wilde komen. Vandaag is een, uh, is een, is een spannende dag, voor jou ook denk ik. Ja, bijna net zo spannend als voor jullie daar. Ja, ja. Uh, want vanavond de Gouden Lookie. En dan is het een beetje de vraag: wordt het dan ook met die Songfestival-reclame uh, Martine Bijl? Uh -huh. Of uh, dat hondje? Dat het de de hondje van... zou het zomaar kunnen. Of de koekoek, de koekoeksklok. -koek, de, de koe die is die, die kan herinneren? De koekoeksklok? Nee, die weet ik niet. Ja. Oh, nee, ja, nee. Dus die is ook, genomineerd. Er zit, er zitten er, ja, 36 genomineerden, maar liefst. En, en wat gaat er vanavond gebeuren? Wat voor een spektakel wordt het? Ja, wij gaan het niet echt meekrijgen, maar ik denk dat er genoeg luisteraars en kijkers zijn. Het is altijd echt een leuke verkiezing. <lacht> ja, ja. ja. ja. ja. Bij, om half negen vanavond Nederland 1 de Gouden Lookie-uitzending. En daarin gaan we in een, in een show, dus uiteindelijk kunnen mensen gaan stemmen. En zo moet duidelijk worden wat de beste, de leukste, de mooiste, grappigste reclame van, uh, van dit jaar was. ja. ja oké, okay. dus mensen kunnen daar uh, dan voor stemmen. En zijn er dan nog oh, oh, ja, de, uh, vage reclames, optredens, weet ik wat? Ja, er zijn optreden, Hadwig Minis en Mike Baudet komen optreden. Ja. Met, uh, met speciaal geschreven liederen. Uh, Peter Heerschop doet een, uh, een aantal columns. Oh, um, ja, okay, Georgina Verbaan heeft een aantal. Uh, die is als reporter, uh, dus een nieuwe nieuw job voor haar, is, is aan de slag gegaan. Dus het wordt uh, echt een chockvolle uh, show. Ja, Hadwig kan ook een paar reclames doen live. Ja, precies. Ik kan even de, de, de, de, de <tijdas> kruid nou laten Ja, inderdaad, ja. That, ja. Uh, <lacht> en en dan, uh, ja, dan ga ik je toch eventjes vragen. En ik weet dat er al een en ander gebeurt. Want wie is de mol? Nou, dan hoef ik jou niet uit te leggen, Art. Dat is. Dat is. Nou ik zou bijna zeggen: het is een ziekte. Daar zijn mensen echt heel erg mee bezig. Het is een virus. Het is een virus. Dat is een mooi gezegd inderdaad, ja. Um, wat staat er op de veiling? Wat is dat precies? Nou, ik dacht dat het wel leuk was. We hebben uh, sinds vorig jaar een zogenaamde Mol Talk. Uh, dat betekent dat. Uh, ja, wordt... met Arjen is dat toch ook? Ja. ja. Slimme schemer. Over een uurtje is hij hier weer eventjes helemaal. Zeker. Uh, nou ja, goed, ja, die, die, die mol toch. Zijn eigen mols. Ja, nou, de slimme schemer inderdaad. En die, die, daarin kijken we vooruit in de aflevering en, uh, en ook terug. Een beetje als bij het voetbalwedstrijd voor nabeschouwingen zijn. Ik dacht dat het wel leuk was om uh, twee kaarten daarvoor te laten veilen. En wat, dat, dat, dan, dan ben je er gewoon bij. Dat is het dan ding. ben je in het uh, clubhuis van Wie is de Mol dus is Er zitten ook, ook echt ook kandidaten een bij. Locatie. En er zijn altijd oud kandidaten. Anna is er ook een paar keer geweest. Die is al dit jaar er ook wel komen. Ja, zeker. Maar het is echt leuk. En alle kandidaten van nu zitten er. Dus ja, ja, als je van Wie is de Mol houdt, is dat echt de place to be. Voor de moloten is dit echt goud, begrijp ik. Oké, okay, top. Absoluut. En dan kan je dus met je tweeën daar naartoe. Dat staat nu Met op de twee. 3fm.nl. Wie denk jij dat het gaat winnen vanavond, Art? Ik vind het echt heel moeilijk te ja. zeggen. Ik, uh, de, de, de favorieten heb jij wel genoemd, volgens ja. mij. Maar dus, ja, mensen mogen zelf stemmen. Dus, ja. uh, heb jij een favoriet? Ja, ik, vond, ik vind, uh, de, die, uh, met Anouk vond ik wel heel ja. grappig. Het rondje vind ik heel ja. grappig. Er zit ook een hele mooie overturners bij. Uh, er zijn echt wel een aantal hele mooie reclames. Maar ja, we gaan het vanavond zien. Uh, tenminste, uh, als je kijkt. <laughs> ik dus niet, gouden lookie verkiezing. Uh, dankjewel, Art, uh, dat je even aan de lijn wilde komen. En sowieso, uh, te gek, uh, het hele Wies de team dat we die twee tickets uh, de deur uit mogen doen. Graag gedaan. Jullie veel succes daar. Ja, uh, we zullen het nodig hebben. Dankjewel. Oké, hoi hoi. Uh, 8:48, zeg maar 10 voor 9. En in de studio is uh, Agnes Obel. En uh, nou ja, die heeft een, een, een, een nummer. Uh, ik denk dat je deze wel herkent. Ja, uh, Anna. dat is zo mooi. Are you ready, Agnes? Just so, live op de radio. Mooi, mooi. Just so, eventjes live hier op de radio. Agnes Obel, in februari, dan uh, komt ze weer voor wat optredens naar het land, dus als je dit mooi vindt, dan uh, nou, zou ik er dan zijn. En die Aventime plaat is dus net uit. Thank you very much uh, Agnes. En uh, wow, well, Merry Christmas. Ja. ja, dat kan je dan nu al zeggen. Ja. Uh, Zo dadelijk, is, is het tijd voor het laatste half uurtje voor jou Anne? Echt waar? Echt waar. Oh. Oh. Uh, dus dat betekent nog Veiling TV. Kun je nog eventjes alles eruit gooien? Oh god, ja, ja. Ik vind het het grappigste dat we gisteren met Veiling TV deden... en dat jij naar mij een hele grote opblaaskrokodil ja. gooide van... kijk, je kunt een feest bestellen met een opblaaskrokodil. Die dat zie je die dan niet. Dus niet te nee, zien op dus het, het groene scherm. scherm. Dus het <laughs> groene scherm, ik ga denk ik gewoon niet meer dat rare pak aan trekken. Maar okay. één rondje Veiling TV, ja, wie Precies. weet. En eventjes uh, Paul uh, wakker maken, dat zo.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 Dus we hebben een complete collectie lage prijzen voor je. Mini-prijsjes, weggeefprijzen, bodemprijzen. Dus kom nu naar H&M en ontdek zelf welke koopjes het best bij jou passen. Want het is sale bij H&M.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 Bovendien is het, naast alle veranderingen, ook belangrijk om bijvoorbeeld eens goed te bekijken wanneer uw verplicht eigen risico nou wel of juist niet geldt. Ga naar veranderingenindezorg.nl Nu bij Etos alle L'Oreal Paris make-up producten met 30% korting. Plus een giftcard met 25 euro korting op dameskleding van Vanilla. Kom dus snel naar de winkel. Alles voor jou. Ethos.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 Jan Linders Supermarkten bestaat dit jaar 50 jaar en dat vieren we samen met u, want feest maak je samen. Jan Linders al 50 jaar het voordeel van het zuiden. Rijdt u particulier? Profiteer nu van 1000 euro extra inruilwaarde. Daardoor is er al een Auris vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op Toyota.nl.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 Morgen. uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800-0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Het nieuws van 9 uur. Treinen straks niet meer door rood. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. Alle seinen op het spoor krijgen een verbeterd veiligheidssysteem. Daardoor kunnen treinen over een aantal jaar niet meer door rood rijden. Dat kan al niet als ze harder rijden dan 40 km per uur... maar straks kan het dus ook niet meer als ze zachter rijden dan 40 km per uur. Vorig jaar reden 173 treinen door een rood sein. Het aanpassen van de seinen kost ruim 100 miljoen euro. In Brussel zijn de EU-ministers van Financiën... het eens geworden over een bankenunie. Die moet voorkomen dat als een bank in de problemen komt... de samenleving voor de kosten opdraait, zegt onze correspondent. Er zijn afspraken ook over wie er straks bepaalt... wanneer een probleembank moet worden ontmanteld. Nou, Daar blijft natuurlijk allemaal wel een dure grap, Maar dat wordt straks dus allereerst betaald... door de beleggers bij die bank. Die namen immers het risico. En ook door de grote spaarders met meer dan een ton spaargeld. Mocht dat niet genoeg zijn, dan draait de bankensector zelf op voor de kosten, via een gezamenlijk Europees fonds. De 150 Nederlanders die nog in Zuid-Soedan zijn, moeten daar zo snel mogelijk weg. Er gaat een legervliegtuig naar het land, die de Nederlanders eventueel mee kan nemen. Zondagavond braken in de hoofdstad Juba gevechten uit tussen verschillende etnische groepen binnen het leger. Het geweld verspreidde zich vervolgens over de stad en eiste honderden levens. Deze Nederlander kon gelukkig al wegkomen. Ik had het geluk uh, dat ik op de Sowieso een ticket had voor Egypt Air. Dus dat was de hele tijd afwachten of die zou vliegen. Het was nogal chaotisch op het vliegveld. Uh, maar het lukte me toch om, uh, om een boardingpas te krijgen. Dus dat is, uh, was eigenlijk gewoon puur geluk. Het weer. In de loop van de dag wordt het droog en dan schijnt de zon ook steeds vaker. Het wordt 10 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen droog. De zon schijnt geregeld en het wordt dan een graad of 7. In het weekend meer kans op regen. Dat was het. Meer nieuws op onze site nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANW ah, Verkeersinformatie. Een drukke ochtendspits en hij werd ontsierd door heel veel ongelukken. Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de Afritkerk Driel staat 9 kilometer. Een op de A2 naar Den Bos. 14 kilometer tussen Beest en de Afritkerk Driel. Alle rijstokken zijn weer open. A6 ledenstad is dat Muiden voor Muidenberg 8 kilometer. Daar is de linker rijstok nog dicht. Op de ring A10 richting Nieuwemeer bij knooppunt Amstel, daar is de linker rijstrook dicht. Er staat file vanaf de afrit Volendam, ruim 10 kilometer. Bij Rotterdam op de A16, vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Knoop het Ridderkerk 4 kilometer, er staat een vrachtauto stil. En die vrachtauto staat op de rechter rijstrook. Bij Utrecht lange files op de A27 vanuit Goorkum, tussen Lexmond en Rijnsweert over 17 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle, tussen Amersfoort en Utrecht-Uithof, 14 kilometer.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 passelijk voor vandaag. Hij staat nog, hij wordt nog wakker als de burgemeester. Maar naast wie wordt hij wakker, ja? Yeah. We zien het vanavond. Nee, dat is flauw. Het is 9 over 9, Elton John, aangevraagd door Vera de Klerk uit Deventer. Dit is deel 1 van mijn jaarlijkse verjaardagscadeau aan mezelf. 21 december is de jarig namelijk. Deze keer voor elk kind dat maar moet kunnen zeggen, I'm still standing. Better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling oh like God. a little kid. Ik zie Janine Abbring oh, yeah. over het plein lopen. Ja, die, ja daar is ze hoor. Dit is een, een kleine voorbode uh, van wat er is, gaat komen Dus Dat is niet Janine Abbring, dat is Tido, hè, voor de duidelijkheid. Tido, jongens. Tido, ja, ja. She's back. Met hond. En toestanden. Ja, zo dadelijk hier inderdaad. slimme Schemer en Tido. Jelle gaan ze live doen. Want er is veel opgeboden. Um, inmiddels heeft Anna Drijver een heerlijk uh, camouflage aan... Uh, I'm working this. Ja. I'm working this. <laughs> Waarom dat is, dat gaan we straks ongetwijfeld uh, meekrijgen in het kader van Veiling TV. Yes. Maar ik wil eventjes naar de brievenbus. Want daar zie ik mensen. Hallo Leeuwarden. Goedemorgen. Er wordt met checks gewapperd. Ja. Somebody. Ja. Hoi. Hallo. Hallo. Uh, wie ben jij dan? Ik ben uh, Ruard. Uh, wij zijn, wij zijn van het uh, Liutger, ja. van Drachten. Dat is een school? Ja. ja. En, ja, wat nog meer? Ja, ik weet niet. Weet niet. Wat hebben jullie gedaan? Uh, we hebben een hele nacht opgebleven. Zo. Oh, ik doe! En voor het eerste, en daarvoor is sponsoren allemaal opgehaald. Ja, ja. En een soort slaapstaking en dan... dan. Oké, okay, te gek. En, en mag ik de vraag stellen, wat heeft dat opgeleverd dan? Ongeveer 22.000 euro. 22.000 wow. euro. Like, ik ja. ben ook wakker gebleven en ik heb ah, niks te krijgen. Holy shit! Dat is echt geweldig. Fantastisch. Daar, daar, daar, daar worden gewoon 10 dorpen voorzien van een waterpomp. Die hebben gewoon drinkwater dankzij jullie. Dat zijn gewoon tientallen kinderen die uh, nou ja, blijven leven dankzij jullie. Geeft me al goed gevoel. Ja, nou ja, oh dat my. is ook dat mag ook best. Ja. Was het afgelopen nacht? Nee, oh. 28, 29 november. Ik wil oh, okay, het zeggen, die zien ook best fris uit. Ja, nog. precies, ja. precies. Ik wou je tactiek weten, maar ah. super goed. Onwijs gaaf. Bedankt jongens. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Doeg. Daag. Ah, dat zijn echt Even mooie dingen. Uh, je kan dus hier langskomen, natuurlijk. Sailand, Leewarden, uh, maar je kan ook bellen. 0909 1336 of 3fm.nl Slash plaat. Mies, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. En hoe ziet jouw donderdag eruit? Nou, ik ben gewoon lekker aan het werk. Oké, okay, wat doe je voor werk? Ik uh, werk bij een bank. Oké, okay. nou, uh, misschien kan je even wat regelen. Nee, dat is uh, <laughs> Ja, ik wou het zeggen. <laughs> ja. Ik zie uh, Laten we de lijntjes kort houden. Opa, ik nee. kan het altijd proberen. Ja, nou nee, uh, nee, uh, uh, ja, Mies, jij hebt uh, hoogstpersoonlijk zelf een plaat aangevraagd. Uh, waarom deze eigenlijk? Nou ja, madness. Volgens mij is dat voor jullie wel uh, een weekje vol madness. Het uh, ja. was een van de fijnste concerten ja. dit jaar. Dat leek me wel een mooie. Oh, je bent bij Mieus Nou, Het is ook heel erg inspirerend qua muzen. Uh, dus Zeker. Uh, ik ga hem draaien. Belinda Lodewijk die wilde hem ook horen. En Andrea Vinken uit Eindhoven ook. En wat levert het op, mis? Uh, voor mij het 25 euro. Hoppa. Dankjewel. Succes vandaag met het werk. En alvast een vrolijke kerst. Hè? Ja, dankjewel. En veel succes met deze week. Ja, ze dat nodig hebben met deze madness inderdaad. <laughs> Mind. And some kind of madness has started to evolve mm. I, I tried so hard to let you go But some kind of madness is swallowed na Nieuws en als je nieuws te gek vindt, dan zou ik ook even gaan naar 3 fmnl veiling. Onze huisfotograaf HP heeft ook een paar hele gave foto's, namelijk van nieuws op de veiling gezet. Echt mooie grote schilderij voor thuis. Check het maar even. 3FM.nl veiling. Nou ja, daarover gesproken. Anna Drijven, ben je? <lacht> nee, ik geloof dat ik maar helemaal niks ga zeggen. Nee, niks. Ik euh, niks in hand. Um, het is namelijk tijd geworden voor een stukje onvervalste veiling TV. Ja, ja, ja, ja, ja. Kom je me assisteren? Ja, hè? zeker, zeker. Uh, ja, daar zijn we. Uh, God, ik ren van hot naar, nou, ja, maar dat is dus een ho hokje, een hoekje moet ik zeggen, hier in uh, het glazen. Kijk hier, dit is eerst dat gebeurt. Ja. Wat hebben we allemaal op de veiling? Oh, moet ik een, uh, echt een neus op, ja? God. Ik, wel. Nee, ik heb al zo'n zo gok. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dit wel moet. Ja, dit, uh, dit staat mij. Maar uh, waarom heb jij een legerpakje aan en heb ik een gun uh, in mijn handen? Uh, ja, ik geef je en, ook nog eens eventjes dit en, en een kerstboom het onvervalste gevoel krijgen we daar nog te zien wat we zien ik okay. heb geen idee nee gaan we los al eh, ja we gaan los ja, nou, ik, ik zie, kijk eens even hoe jij eruit ziet, dit hey. is, is echt heerlijk. Oké, okay, je vraagt je natuurlijk af waarom ik dit lekker onder blaasje pak aan heb, maar dat is omdat je uh, een geweldig veiling item kan uh, krijgen, ja? daarop je kan je bieden, namelijk een nacht met een hele hete wilde boswachter. Nee! Ja ja, en een nacht slapen, dat is natuurlijk niet zomaar slapen, je krijgt gewoon een nacht met een met boswachter. Wie wil dat nou niet? allemaal wilde geheimen van de natuur vertellen. En waar is dat? Dat is op de bosplaats op Ter Schelling. En en dan kun je onder de sterrenhemel... en dan gaat hij oh, er buiten slapen. En over zo. worpjes in het zand. En over wat lopen. En over wat? hoe je dan met z'n tweeën in de moord... Over wat lopen? Zo, ja. Nou ja. Al die dingen. Oké. Okay. Dat kun je krijgen. Ga naar 3 fmnl slash Veiling. Veiling. oké. Okay. Voor de, het uitje met de hete boswachter. <laughs> oké. Okay. Nou, wat hebben we nog meer? Want ik kan me voorstellen dat oh, mensen oh. denken van nou... Een uh, uh, South Park, ja? ja, ja Oké. Okay. Oh precies, ja, dat bedankt. Nu mag het, nu mag het. Alle South Park poppetjes okay. zijn hier. En je hebt een script, hebt waar, Giel, waar Giel staat dubbele punten, dat oh. is voor jou. Oh my god, they killed Anna, I mean Kenny. Shut up, Cartman, you fatty. I'm not fat, just have heavy bones. Wie kent ze niet? Ja. De legendarische South park Ah, uh, Top, maar wat nou, is het er te winnen dan? Cartman, Kenny, Kyle, Stan, ja, iedereen. Kanye West, goede aflevering. Ja. Um, op Broadway speelt nu ook de musical van de makers van South Park, The ja. Book of Mormon. En daar kun je bij zijn, maar ze bedoelen lekker West End. Want je maakt kans op een South Park Christmas trip. Met twee mensen ga je naar Londen en naar die South Park The Musical. Oh ja. Dat is echt. Dat is gek. wel vet. Oké. Okay. Dus, um, nou, screw you guys, I'm going to London. <laughs> London baby. 3fm.nl slash veilingen, laten we nog eentje doen. En dan uh, ook een heel fijn iets, namelijk het wordt weer Zwarte Cross. Oh ja. Uh, en stel jezelf voor dat je, je denkt dan altijd aan het zwarte krot, dan denk je aan vriezigheid, modder. Bier, modder, modder, modder. Ja, modder. Ja. En wel uh, ja, fijne muziek en fijne sfeer, maar vooral modder, modder. Maar wat kun je nou krijgen? Je kunt krijgen een luxe. Treatment. Dus je kunt eigenlijk krijgen wel, wel de, de lusten zwarte van cross. Zwarte Cross, maar wel bijvoorbeeld met je eigen dixie en je eigen, je eigen douches. Oh. Dus je kan gewoon lekker lekker, oh, lekker, clean. Lekker, lekker soppen. Oh. En je oh, ja. in de rij voor de vieze Dame dixies. Zeer, mag ik eventjes een momentje? Ik ben aan het soppen met Anna Drijver. Anna Drijfmat, ik vind het top. Ik vind jou ook top, meer. heel sportief. Dus je kunt, nou ja. Je durf je mijn gezicht niet te doen? Nee, heel ja, wat lief. Ja, Dat ik vind het het het een beetje met de apparatuur. Ja, nee, heel, heel, heel professioneel. Ik <laughs> <Nee>. ga <laughs> lekker in mijn nek. Zo'n natte spons, gadverdamme. <laughs> Wippen over zwarte korrels. Ik het vind kan, het top. Uh, het kan uh, ja, het kan. allemaal op 3fm.nl slash veiling. Oh. Oeh. Oeh. Nou, jij, jij was al een beetje, ben je kapot nu? Ja! Nou, uh. ja. Vooral is de sop oh. en zo. God. Um, ja, maar wij zijn ook geen slavendrijvers. Leuk. Ja, ja. Aan een slavendrijver. Nee, uh, want uh, het is wel de bedoeling dat dan Paul straks wakker wordt. Ja, ja. ook nog. Ja. Zou ik gewoon doorgaan met sop, of niet? Dat is een goede. Neem dat mee naar Paul. Dan was ik hem gelijk Is het al tijd? Nee, ja, Bijna. nou. Toen is wel Nadine Miburu. Leeftijd 24 jaar. Mijn jongste zoon Fabrice werd ziek. Het was midden in de nacht en hij kon niet slapen van de pijn in zijn buik. De volgende ochtend was hij al heel zwak. Ik heb hem twee dagen lang verzorgd. Aan het einde van de tweede dag raakte hij bewusteloos. Toen zijn we naar de kliniek gegaan, maar het was al te laat. Mijn Fabrice is maar twee jaar oud geworden.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 People, uh, Jenny Schippers, meer hulp aan anderen geven, 20 euro, dankjewel. Jurjen Kupiris, die het ook voor het goede doel doet. En uh, Franca Schuurmans, de titel zegt al genoeg. En mijn dochter is een grote fan van Birdie, dus uh, alles bij elkaar, 55 euro heeft dat dan opgeleverd. People help the people, het is uh, bijna half tien. En dat betekent ook dat het hier op Zeeland uh, steeds drukker wordt met heel veel kinderen. Hallo jongens, hallo! Dat is echt... Het komt allemaal binnen, hè? Het blijft maar binnenstromen. Iedereen heeft zulke mooie dingen bedacht. En kinderen hebben allemaal acties gedaan. Echt. Leuk, leuk, leuk. Te gek. Uh, ja, als het bijna half tien is, dan is dat ook wel een moment om Paul wakker ja. te maken. Dus uh, jij hebt het sop... Uh, ja, want vannacht was ik dus uh, te laat. Toen liep je al rond. Hey, jongens, oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, neem inderdaad maar de microfoon zonder schroef Ik wil er nu op tijd bij zijn. Dus ja. ik ga uh, gewapend uh, het slaapkamertje in. Het is weer zover. Met een emmer dus. Eens even kijken. Ik weet alleen niet of het safe zeepsop is, nou ja. Is Eens even kijken, die lange, dat was koen. Ja, precies. Dat weet ik. Dus dit moet het zijn. Nou, Met spitters, spater. Lekker in het water. Kijk, dan gaat toch, dan pak ik toch dit ding erbij. Dat is toch, ja, even, even een beetje die krulletjes. Ah. Dat is zo. <coughs> <Ja>. <coughs> Hij haakt hele gekke geluid. Hé, hey, oh, je was er nog. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb even een soort badje gegeven, een ochtendbadje voor je krulletjes. Oh, te gek. Maar jij hebt helemaal geen krullen meer sinds de laatste keer dat ik je zag, dus ik, wat weet jij nog van krullen? Ik weet er alles van. Nou, je mag weer aan de slag, jongen. Gaat het? Ja. Het wow. lijkt alsof ik echt maar een half uurtje weg geweest ben. Uh, oh, ja. Ach, Stel je voor dat dat ook zo is. Dat we jou gewoon <laughs> fles <geflasht> hebben. <laughs> ja. Ga maar weer slapen. <laughs> nee, ga maar lekker douchen. En uh, je mag zo... Uh... Aan de bak. Om tien uur mag je weer, inderdaad. Dankjewel. Hij heeft een kort nacht gehad, want hij is dus ook van 2 van tot 6 ja. uitgezonden. Even, hij... even kijken ja. nog bij Koen hieronder. Want die ligt echt al tijden te ronken. Paul heeft al dienst: hele diensten ja. gedraaid. Terwijl deze gigantische ijsbeer onder die deken. Oh, het ligt te slapen. Maar goed, goed, we hem laten even. hem slapen. Ja, precies. We laten hem slapen. Hij gaat, hij gaat morgen weer deze. Heftige shifts draaien. Ja, zo is het. Het is uh, half tien, uh, dus dan is het tijd om eventjes naar Hilversum te schakelen. Al oh, daar is Lieke. Lieke, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen, Giel. Het ziet er daar uh, gezelliger uit dan hier uh, natuurlijk. Uh, het, is, uh, het is, ja, nee dat is het ook. Ik kan niet anders <laughs> zeggen. Maar ik ben benieuwd, want ja, ik heb vannacht niet mee gekregen. En uh, jij hebt het even allemaal op een rijtje. Ja, dat klopt. 3FM Serious Request. Update. In deze update hoor je hoe Anna Drijver, Koen, Paul en Giel als eerste slaapgast de hele nacht en ochtend heeft entertained. Ze heeft zelfs iets gedaan dat ze eigenlijk heel eng vindt. Het is vreselijk. Ik zei: er is één ding wat ik niet ga doen. Oh ja, dat was het ja. Ze zei: Jullie zingen. Je dat gaat zingen. zingen. Ze doet net alsof ze het leuk vindt. Dat vind ik al tof. <lacht> Oh ja, een groot applaus voor jou, want dit, oh, dit doe jij gewoon eventjes. Het uh, plein staat daar alweer helemaal vol, je denkt misschien dat het allemaal Friese zijn, maar dat is niet, want rond drie uur s'nachts komt er bij het Glazen Huis in Leeuwarden een groepje aan. Uit Brabant helemaal, ze zeiden zelf, dus we zijn op een bietenrooier gekomen en het heeft elf uur geduurd. Zo. Waarom een bietenrooier? Ja, dat is toch mooi? Ik ja. naar het Klaassenhuis, daar gingen we naartoe. Ja. En ik vroeg aan ons paar van mogen wij dan de auto? En die, ja, die heb ik nodig voor het werk. En toen zei nou. ik pak een bietenrooier. maar en dit zei je, je vader als schijntje natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja. deed je het wel. Het hebben het echt gedaan. Maar heel, even jongens, wat is zo'n bietenrooier? Hoe hard rijdt dat? Ja, 20, 20, 20. kilometer. 20. <laughs> en weet je nou ook niet wat een bietenrooier is? Hè? Het is een enorme machine waarmee je op het land suikerbieten kunt oogsten. Maar ja, je kan er dus ook gewoon mee naar Leeuwarden rijden. Naast het optreden van Anna hoorde je nog meer live muziek vannacht. Typhoon die deed een speciale versie van Major Lazer's nummer Boe met saxofoon, gitaar en contrabas. Typhoon! Jawel, jawel. Here we go. 1, 2, 3, 4 En mensen zeggen me Typhoon, Boe Maillet Typhoon, boom Toen wij kolen dan waren was het heel gewoon Ik zeg je, niemand behoudt me van mijn troon typhoon. Ja, zo was de sfeer ongeveer vannacht. Ze hebben ook nog een veiling item meegenomen waarvan je, waar je vanaf vanmiddag op kunt gaan bieden. 3FM, Serious Request. Update. Dus dat was hem. Over twee uur krijg je weer een nieuwe update van me. En check ook 3fm.nl om zelf in actie te komen. Dankjewel, Lieke. Leuk om te horen. Dat heb ik al even je nog even horen zingen? Die probeert ja, ja, ja, de koptelefoon ja, ja. van mijn kop af te trekken. <laughs> Echt heel tof. Uh, Kees Quarks, wat staat er nog? Pio, 100 kilometer. Veel aanrijdingen gehad tijdens deze ochtendspits. We beginnen het een beetje op te lossen. Opvallend is nog de A1 Hengelo-Apeldoorn. Met het voorst 7 kilometer. Naar Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch. Ook daar ben je wel even bezig. Over 15 kilometer langs rijden. Dat begint zo'n beetje bij knopen 3 ga door tot aan knooppunt Everdingen. De nasleep van een ongeluk naar de bos op de A2 bij knooppunt Del 4 kilometer. A6 stad Muiden voor de Hollandse Brug nog 9 kilometer. Rotterdam staat een vrachtauto stil op de A16 naar Breda. Hij staat op hey. knooppunt Ridderkerk op de rechte rijstrook. 4 kilometer file. En de laatste op de A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Gilsen. 3 kilometer. Dankjewel Kees. Doei. Als je toch in de file staat, vraag een plaat aan jou. 0909 1336. Dat heet ook René Paalvast uit Den Hoorn. Zijn favoriete kerk.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 Pray for Christmas time. Het is 6 uh, over half 10. Dat is uh, de Christmas time van het moment. Uh, Anna Drijver die bij de brievenbus uh, bezig de is. Ja, het is zelf gemaakt, verkocht. Oh, die okay. heeft allemaal dingetjes uh, gemaakt. Ben even, ben je bent eventjes bezig hè? Ja, ik ben ik. Oh. oh. Oh. Ja, sorry. Ja, we komen straks bij uh, je, maar eerst ja. gaat de Daar komt dan het magische duo binnen. We hebben het hier over uh, Janine Alberin en Arjen Lubach. Maar eigenlijk, dus Slimme Schemer en Tito. Jullie hebben ook een fan daar in het publiek staan, hè? Kijk, kijk. Dat is echt waanzinnig. Die heeft een hartje. En, nou ja. Hij is dus fan van een liedje over een fan. Ik weet hoe werkt het. Hoe werkt dat? Oh, jaar oud. En, en, ja. Ik weet niet hoe oud hij is, maar. Nee, hij is juist niet. Ja, hij is al. Al jaren fan van je. Hij is een ja, beetje de denk... aanstichter van uh, dat wij hier ja. zijn ja, ja, ja, hij, hij had denk ik getwitterd van, komen jullie spelen? Okay. Ja, ja, dus dat is ja, ja. zijn okay. schuld dat wij hier zijn. Dus als zijn jullie zenuwachtig jongens? Ik heel erg. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik een beetje. Nou ja, het is meer dat ik echt zoveel tekst heb. Ja, ja. Een accent ja. en accent ja, en alles. Ja, niet en... accent dat zit er nog wel in, okay. nou, Heb uh, je je cavia bij je? Uh, nee, wel een hondje. Oké, okay, heel oh, ja, misschien... oh, goed. heel uh, goed. Oh, ik heb hier echt al weken zin in. Ja, ik ook. Dagen natuurlijk. Tijd voor Jelle dus live. En dat is al een paar jaar niet vertoond. eerst heeft goede muziek. It's time for Imagine Dragons. examen vorig jaar, royaal verpest zoals ze strijft en toen uh, was daar een vriendin die liet haar voor het eerst Imagine Dragons horen en toen maakten het haar helemaal beter. Dus ze vraagt hem aan en Karin Straathoff heeft het ook gedaan uit van het Zween en Kimberly van de Lid uit Vleuten, it's time om iets te doen aan diorree, let's clean this shit up, dat is inderdaad het mooie motto. 0909-1336, uh, 3fm.nl, plaat voor de muziek, maar ja, je kan dus ook allerlei veilingobjecten uh, bekijken. En nou ja, zo, uh, ik moet het toch even uitleggen, want er zijn een hele hoop kinderen buiten. Die hebben natuurlijk nog nooit, nou ja, die, die kennen... Ze zijn te die, jong. Ja, die, ken, die, die, die Om kennen... jullie daarvan te kennen. Die kennen M&M ja. dan nog wel. Uh, nou, M&M hadden dus ze een nummer, dat heet Stan. En daar kwam toen de Nederlandse vertaling van door Arjen Lubach. En Janine Abbering. Ja. Ja. Nou, ja, we we het uitleggen? Ja, nee, leg dan maar. Nee, nou, het ding van het liedje was een beetje, wij waren natuurlijk helemaal niet echt artiesten. Want ik was student en dus Janine was journalist. Ja. En uh, nog Is. steeds. Ja. En ik ben er nog steeds student. Nee, dat is niet. Maar, maar wel, uh, in ieder geval, het, het werd zo groot. Omdat Siep, die jullie hier ja. vanmorgen nog hadden. of ja, Althans, ging... zijn bedrijf. Ja. heeft ons aangeklaagd. Die gingen er een ding van maken. Omdat ja. het ja. nummer. Uh, ja, dat was grappig. Ja, in, in het de origineel zeg maar, van Stan heb je een fan die schrijft. die dat brieven naar M&M. En krijgt geen antwoord. En die rijdt en uiteindelijk met zijn zwangere vrouw in de kofferbak. Ja. van de brug af. En in onze versie schreef de fan van Siep, van de ploegzanger van de kast. die altijd dat brieven aan Siep. Siep gaf geen antwoord. En uiteindelijk rijdt hij met zijn zwangere kavia, kavia in de rugzak. Ja. Het chuk meer in. Ja. En, uh, vond hij niet zo leuk. vond hij niet grappig. Nee. nee en toen nouja dat toen, toen, eigenlijk toen die dat. zaak Een ja. de, de, de, leider de toen dat ja, we, Een week later stond ik in een te kort shirtje bij Top of the Pops ja dus ja. in ja. iedere ja. grote we hebben echt nog even getoerd en zo ja, ja we we hebben we heb je hem ja. ooit wel weer oh, ontmoet is de confrontatie er geweest nee, niet met heel, niet heel oh. niet heel warm ja, hij is nu ik wilde <laughs> natuurlijk dat aangaan maar hij is nu aan het klimmen. hij is gevlogen ja hij is aan het in de regen dat vond ik wel leuk bij de ja dat zit toch nog een beetje van toch oud wat ik heel grappig vond ik ken de tekst een beetje maar, is dat ik aankwam rijden hier en jullie hebben het op een gegeven moment over een dorp en dat het ook gewoon echt bestaat hoor. Dat weer... Dat ik weer... Dat Geriep. weer ja. ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Ja, dat wist ik ja. dan niet, ik denk. Daar nou ja. een van aan, Maar toch? Friesland is niet een soort, soort Tolkien-wereld hoor. Dat bestaat nee. gewoon. En dan staat daar jullie grootste fan. Hoe heet ja. je eigenlijk? Ik ben Harold. Hé hey Harold. Het gaat gebeuren hè? Ja, eindelijk weer. Twaalf uh, jaar is het inmiddels. Ja. Yep. <laughs> Absoluut Harold. tijd 20. Wauw. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. oké okay. okay, Als ik de tekst vergeet, neemt Janine het over, denk ik. Wat? Of je ja. fan? Dat hadden we niet uh, afgesproken. Yes. Of, nee. Of Anna? Nee, nee, nee, ik doe het wel. Het komt wel goed. Ik heb hier zo'n rapper. We doen rappers ook altijd, toch? Ja, blackberry Schemer en Tido is lange tijd weer op de radio. Ik ga er maar zitten. Ik heb het is hier donker. Mijn oogjes ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken Nog voor het ochtendlicht Ochtendlicht. gaan we heen, ik wil het even, Sorry. maar Ik zie niks en haal me klein Ik wacht op morgen Op een nieuwe dag Op een naaiendij Lieve Siep, ik sms je, maar ik kreeg geen antwoord Ik had je nummer van die lui van Twares. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou Kijk, jij zingt over het leven en zij zingen steeds Waar ben je nou? Mijn kavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet terug sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van je hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venners heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat jullie muzikanten scorem zijn, dat jullie joggen en stelen. Maar ik geloof er niet Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland. Dit is, Dit is Jelle. Jelle. Yeah. Ik heb het koud, het is hier donker.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 Op een laaie dij. Hoi Sip, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou die e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurda Garibas was? Dat is best wel in de buurt. <laughs> maar misschien had ik mijn adres ook wel zorgen opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef, Geef me een teken, teken van, van leven. leven.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 Uh, en ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zuiljak laten haken. He, dat was heel kwijt, maar ja. geduld is een schone zaak. Precies. Nou, maar die brief die duurt nu te lang, het zijn al twintig vellen. Laat je nu <lacht> snel wat van je horen zien. Heel veel groetjes, Jelle. Ik heb het koud, het is hier mee, Ja, Anne doet mee, ja. Denk er mee, De Anna. oogjes knijp ik dicht. We zijn echt vroeg vertrokken. Nog voor het ochtend licht. Waar gaan we heen, ik weet. Maar ik zie niks en hou me klein ik wacht op morgen op een nieuwe dag. Wat een lang liedje, hè? Op een <laughs> Beste ja. meneer, ik laat mijn grootste fan maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk overal dat jokken en dat pikken. Ja, je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, en ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dumkes op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oer het hart van normaal, van die Achterhoekse boeren? Nou, zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Jokermeer. Je kan het wel vergeten, Sip. Die naaierdij, die, die kom niet komt niet meer. meer Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Ja, dat is mijn kaviaar in mijn rugzak. Zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meenere dingen die ik met een kaviaar zou kunnen doen. De brief wordt nu te lang. Nee, oh. ik ben bijna bij de stijger. Oh, ja. Ik zet de versnelling in z'n drie. Ik hoop dat je straks wakker ligt en het enge dromen oh, vanaf krijgt. Oh, vannacht Mary. We zouden samen kunnen zijn Siep. Ik ben je ideale man. Oh, hem Nu ben en ik vergeten dat ik dit sturen kan. Wat een ja. productie ook, hè? <tie> Het is een intermezzo dit. Oh ja, nu ja, ga je door. Ja, nu ga ik verder. Ja. Woe! Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes knuip ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtendlicht. licht. Waar gaan we heen, ik wil het weten. Maar ik zie niks en hou me stil. Ja, dat oh ja. ja, was een variatie op mijn tekst. Ja, dat is leuk, ja. Moeilijk. Uh. Beste Jelle, sorry dat ik in gebeld heb, ik had het nog op druk. Ik hoorde dat je kavia moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse ze was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. <lacht> Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang, heb ik nog nooit gejokt of iets gepikt. En waar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, okay, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En we zouden, uh, jouw gedachten kan ik best wel gissen. Maar we zouden het best beste samen op een meer de kunnen, vissen. kunnen vissen. Ook al, al hoorde ik op de radio bij Giel vreemd. dat daar iets vredelijks is gebeurd. Ja. Een jongen die is met Kavian al van ja. een stein eraf ja. En zijn peppen die kwam hem redden. En die jongen had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rug zat een bandje En die Kavian oh ja, ja, gedaan. aan ziepje. jongen die heeft het wel gered. Die kaviën de Kavian kwam niet meer bij. bij. Wacht nu ik erover nadenk. Die jongen, dat was jij. Deerlijk. Heel ja, het, uh, en je vraagt je toch af waarom die zangcarrière van mij nooit van de grond is gekomen? Hè? Ja, dat is. Geintje natuurlijk. Meesterlijk. Wat een goed verhaal is het toch? En dan gewoon af en toe spieken, maar het HTTP-adres wel uit je handen. Ja, dat weten. was het eer, eerder kwestie. Dat moest goed. Als je hem s'nachts wakker maakt, dan, dan kan hij dat nog. Hoe was dit voor door ja, ja, de Harald, grote fan? Hoe heb je het beleefd? Ja, Fantastisch hij om een einde keertje worden. live te zien. Uh, ja, 12 jaar geleden was ik al nog maar 16 en uh, er ging dan niet uh, concerten achter. Nou, ja ja ja nou toch het is maar goed een, dat je dat niet gedaan hebt zo leuk was dat nu oh was nou, het optreden was zo gedaan. het was hartstikke leuk om een keer mee te maken super nou, ja. leuk ja, dat je er was ook helemaal ik zou bijna zeggen moeten jullie vaker doen ja. Ja. tot over tien jaar zou ik zeggen. voor de mensen die dachten moet dit allemaal moet dit wel ja dit moest dit heeft 1923 euro opgeleverd oh. Ja. Hey, dankzij Jelle uit Lauwens Oog, he, de ja, Er ja. zijn zangeressen die minder verdienen, hè? Met, ja. <laughs> met een liedje. Met, met, met een, alleen maar een refreintje. Ja, ja te gek, jongens. Um, ja, ja, Bedankt voor jullie komst. En dat zeg ik ook tegen jou, Anna. Ja. Ik ga jou samen met, uh, met, met Slimme schemer en Tido... Uh, Zullen we wat we gaan lunchen? Ja, zo? Gaan ontbijten, oh, oh, ja. leuk, Lekker, leuk, leuk, leuk, Lekker. leuk, jongens. Hartstikke leuk. Oh, Giel, ik vond het zo te nou, gek. Wederzijds wederzijd genoegen. Ik, het, het is zoals niks... Ik kan het nergens mee vergelijken. Nee, dit Anna, hier in het huis zijn. Nee. Ja, Paul, die had ik wakker gemaakt, maar die verswoende eigenlijk, die is nog steeds niet... Maar nee, ik vond het ook, ook te gek dadelijk. met Koen en Paul. En, uh, ja, ja ik, ik heb echt zoveel respect voor jullie dat jullie deze week het helemaal gaan doen. Onwijs bedankt voor de energie die je gaf. Ja. En uh, nou ja, alvast vrolijk kerstfeest en blijf ons een beetje volgen de komende dagen. Ik ga je om Do Ja! Lekker oh, mag Oh, even een even applaus voor Anna Drijver. Dan je lekker fris. Ja, dat zou ik ook zeggen. Um, ik doe nog een serious request, tot Ine. En dat is Ed Sheeran, I see fire. Oh!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 Is to end in fire Then we should sure all burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling out for the rope Stand by and we will Watch the flames burn Open on the mountainside Now I see fire Inside See five Service. I see fire, fire. Fire, fire, En ik zie heel veel namen, Guido Nijhoff heeft hem aangevraagd, Marco Timmers, Rien Den Burger, Tom Dijkman en Daphne van Tulde, die ook echt helemaal meedoet met een SAP-programma. Nou, succes dan ook Daphne. Vraag jouw plaat aan en uh, geef ermee een kind de toekomst. Het nummer is 0909 1336 of ga naar 3fm.nl slash plaat. Straks hier van 10 tot 2 en hij ziet er uh, best wel goed uit. Dankjewel. Ja, dat is natuurlijk vreselijk eigenlijk, want ik heb maar twee uur geslapen vannacht. Oh. Dus als je er dan nu goed uitziet, dan ben ik zeker om een uurtje of twaalf. <lacht> Bam! <lacht> Straks in je Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM 3F Visite, visite Een huis vol visite Om jou had spontaan een meegebracht en daarna kwam joken. met de karaoke. Zo werd het water en later die nacht... Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat. goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Bij Albert Heijn doen we er alles aan dat deze kerst lukt. Bijvoorbeeld met deze bonusaanbieding.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 Kijk voor nog meer op Halvors.nl Wauw! Alleen deze week bij Foonhouse. De Simlock-vrije Samsung Galaxy Core voor maar 189 euro. Ga naar de winkel of kijk op Foonhouse.nl Nu kastel Motorolie 5 liter 25 euro. Kijk ook op Halvors.nl Als je na je afstuderen denkt, wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op Randstad.nl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 Dat is het Curaçao van Linda. U vliegt met Arke naar Curaçao, inclusief verblijf, al vanaf 599 euro. Boek nu, ideale zonvakantie, met vroegboekkorting tot 500 euro per persoon. Ja, zo wil ik het.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 Nu 100 euro kasakorting op uw zomervakantie naar de Antillen. Benarken. Heeft u een gezin?